Je kan hier eventueel aan meebetalen, mocht je dat willen, op patreon.com slash is net als ik docent bij CMD Amsterdam. En dus praten we veel over studenten, over collega's, over de waarde van diversiteit, maar ook over kickboksen. En zoals altijd beginnen we met de vraag, wanneer is iets goed? Ja. Uh, ja, daar heb ik natuurlijk uh, uh, wel over nagedacht. Vond ik lastig. Ik ben ook naar een collega gegaan. Mickey, ik kreeg ze poef. Yeah. <laughs> ik, uh, ik heb ook zo'n podcast over kwaliteit. En uh, ja, hoe zie jij dat eigenlijk? En toen begon ze eigenlijk wel een beetje te lachen. Zij zei, ja, dat weet je toch wel? Want je bent heel sterk in jouw uh, overtuigingen over cijfers. Want ik kan rustig een 2 geven, maar ook een 9. Oké, ja. Dus dat heb ik nu met uh, vak van yeah. mijn eerstejaars... Twee teams heb ik een 2 en een 3 gegeven. En een ander team een 9. Oké. Okay. Dus dan. Uh, ja, dan um... heb je een hele duidelijke. Ja, maar oh ja. het onder woorden brengen, dus dat is dan weer iets heel anders. Dus ik heb echt over nagedacht: wat is dat? Toen ben ik naar je podcast gaan luisteren. Want ik had een eenaarslag te maken. Ja. Yeah. En dan hoor je inderdaad die verschillende definities. En uh, ik hou dan bij mezelf, wat veel anderen ook doen. Um, en uh, ik denk kwaliteit voor mij. En dan, ik ben zelf industrieel ontwerper, dus tastbare producten. Mm -hmm. um, en dan kan ik een voorbeeld geven aan mijn rugzak. Want ik koop eigenlijk... Ik kwam erachter, ik koop bijna nooit meer iets. Oké. Okay. Ik heb bijna alles al, het is niet echt nodig. Ja. Yeah. En uh, ik had een rugzak. En dat had ik van mijn vader gejat. Oké. Okay. Dus ja, wat kan ik erover zeggen? Het is een rugzak. Ja. Yeah. Dus dan ga ik er niet iets over zeggen. Hij werkt. Hij zit op mijn rug en ik kan mijn laptop erin doen. Oké. Okay. Maar hij was uh, zo oud en het hele hengsel was aan het uh, doorscheuren. Yeah. En toch kocht ik geen nieuwe. Nee. Het was niet belangrijk genoeg voor mij. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, dus eigenlijk, ik ging mijn gedrag veranderen. Ik ging aan de andere kant de rugtas erop doen. Zodat het andere hengsel heel bleef. Oké, okay, ja. Yeah. Totdat echt iets was van, oké, okay, als ik het nog een keertje doe, dan breekt hij. Ja, ja, ja. Dus de noodzaak was zo hoog... Ja. Yeah. Uh, dat ik moest gaan kijken. En het is eigenlijk dan voor mij de, de afweging van... Uh, ik heb een hekel aan winkelen. Dus dat is een dusdanige negatieve emotie dat ik het niet doe... totdat het zo erg is, die rugzak, dat ik wel moet. Ja, ja, ja. En dan... Uh, nou, dan en, en hem laten repareren, was dat geen optie? Heb ik ook gedaan. Ja. Dat is het eerste inderdaad, want we waren meteen een nieuwe. Ja. Uh, maar de reparatie was niet goed, dus binnen drie maanden was hij weer naar het doorscheuren. Ah, okay, yeah. Dus dat is wel inderdaad uh, waarom we meteen iets nieuws kopen... als je niet kunt verbeteren. Ja. Um, dus ja, toen moest ik gaan zoeken. En dan, dan op twee manieren ga ik dan kijken. Eerst functioneel. Oké, een zou Ik moet lekker op mijn rug kunnen zitten. Het moet een laptop uh, boeken. Dus het moet zo groot, zoveel. Um, ik heb ook wat watertjes. Dus ik moet een, een zakje erbij. En ik heb allemaal rotzooi. Dus ik moet ook verschillende zakjes. Oké. Okay. Nou, dat is dus functioneel. Dan ga je kijken... En dan komt een stukje emotie. Um, het moet wel bij mij passen. Mm -hmm. Want je hebt heel veel van die zwarte rugzak. Dat vind ik allemaal lelijk. Het is zwart en allemaal hetzelfde. Ga je verder kijken. Oh, dan is het weer te klein. Dus functioneel klopt het weer niet. Uh, en dan is het weer hele nare kleuren. Dus dat past weer emotioneel weer niet bij mij. Denk ik denk oh, ik heb hier helemaal geen zin in. Oh nee, ik moet een rugzak. Um, en toen kwam ik op deze. Ik weet niet eens wat het merk is. Dakina. Dakina. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar ik vond hem wel grappig. En het materiaal was ook natuurlijk. Okay. En ik vind materiaal ook heel belangrijk, kwam ik achter. Yeah. Zoals jij hier nou de tafel hebt. Ik hou ervan, natuurlijke materialen. En, uh, en hij was heel stevig en had kleine extraatjes. Zoals hier, dat hij niet afzakt. En heel belangrijk. Nee, helemaal niet belangrijk, maar ik vond ik leuk. Um, hij heeft een zakje voor mijn zonnebril. Okay. En omdat oh. ik geen bril draag ben ik er heel klunzig mee. Yeah. Dus een zonnebril, ik vergeet het. Of ik gooit in mijn tas en mijn boeken vallen erop, dus het breekt. Dus dat maakt het opeens positiever. Dat is wel een tof detail eigenlijk. Toch? Dat vond ja. ik echt heel ja. erg leuk. Het is iets heel kleins. Dus mijn oplossing voor mijn brillenprobleem was... ik koop er gewoon tien. Ja. Bij de H&M, goedkoop. Ik zit erop kapot en ik neem een volgende. Ja. En hier heb ik altijd mijn zonnebril bij me. En hij is heel, want het is wat zachter. Grappig toch hoe mensen verschillende tassen... Mijn tas is compleet anders dan die van jou... Dat is gewoon één grote zak en daar smijt ik dingen in. En er zitten geen losse vakjes, niks. <laughs> Hij is van plastic, niet van natuurlijke materialen. <laughs> ja. ja, mooi om te zien. Dus het, het is dus ook het proces ernaartoe. Ik had ook wel meteen ja. twee besteld. één zwarte, maar dan wel met allemaal patroontjes. Maar die vond ik heel leuk, maar die zag je niet in het donker. Okay. toen liet ik het aan iemand zien. Ik was gewoon benieuwd. Het was aan mijn stiefmoeder. Kreeg ze welke van de twee, denk je, dat ik heb gekozen? Ja. Nou, zij vond die zwarte mooi. Ik dacht, die gaat zij kiezen, want dat yeah. past beter. Die zwarte kreeg ze wat grappig, dat ben ik niet. Ja, yeah, nee, yeah, yeah. Dan liet ik mijn vader zien, hij zei meteen, oh deze. Ja. Yeah. Dat vond ik toen heel typisch. Dus een stuk functie zit erin. Ja. Yeah. En een stuk emotie. Oké, okay, dus het moet gewoon werken. Maar boven, daar moet nog iets bovenop ja. zitten. Anders is het nog niet goed. Ja. Dus alleen maar het werkt is niet voldoende. Nee, je, je koopt ook, um, denk ik, veel omdat het... Bij je past of je stopt ergens weinig tijd in omdat het niet belangrijk voor je is. Um, en ik heb toen zelf op de TU Delft meerdere onderzoeken gedaan naar. Um, er was één onderzoek met Culture Probes. Waarom is een bepaald product favoriet voor iemand? Hoe, waar zit die resonantie in? Okay. Um, en er kwamen soms mensen met planken uit of gewoon, gewoon kook, uh, keukenplank. Maar er zat dan bijvoorbeeld een emotio de emotionele waarde die erin zat. Dus het was van bepaald houders. Dus die ging heel lang mee. Dus heel veel herinneringen zaten eraan. Maar soms was het ook omdat ze het gekregen hadden van iemand die hun dierbaar was. Ja, ja, ja. En die was overleden. Dus dat waren punten waarom een product belangrijk voor iemand gevonden werd. Ja, ja. ik heb er laatste toevallig ook een klein onderzoekje naar gedaan. Vroeg ik aan allemaal studenten waar, of ze hun belangrijkste. Object konden tekenen. Nou, echt, heel veel mensen hadden er moeite mee. Ja. Die hadden helemaal geen favoriet of belangrijk object. En die kwamen dan inderdaad met, met gekke prulletjes die ze geërfd hadden of zo. En, ja. eigenlijk, en toen gingen we daarna gingen we kijken. Gingen we aan andere mensen vragen of ze al die tekeningen op volgorde van belangrijkheid konden leggen. Oh, hey. En dan zag je dat eigenlijk heel veel van die dingen die een hele emotionele waarde hadden. ...erfstukken en zo... ...hadden totaal geen waarde voor vreemden natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja dat is wel interessant om te zien natuurlijk. En dat, dat eigenlijk... ...wat daar wel moeilijk aan is... ...is natuurlijk van... ...oké, okay, het werkt, dat is makkelijk te beoordelen. Mm -hmm. Toch? Ja. Voor ons als docenten. Ja. Nou, dit doet het. Ja. De, daarmee heb je dan een vijf, maar... ...er moet dus meer, er moet ook nog... ...maar die emotionele waarde... ...jij vindt die tas goed, ik vind die tas goed... Ja. Maar als ik jou die tas had gegeven, dan was je niet blij geweest. Um, nou, als ik het krijg. Nou ja, niet als ik het krijg. Dus als je die had moeten kopen, om wat voor reden dan ook. Het is de enige tas die er is in de hele wereld of zo. Ja, dan, dan, dan was het inderdaad. Um, even kijken. Of Ach, <lacht> ga ik man. een oordeel geven zonder dat ik <lacht> het gezien heb. Nou, ik vind hem wel grappig. Ja, nou, maar het is gewoon een zak. Dus hij voldoet het, aan alle dingen die hij beschreef, voldoet hij niet. Uh, nou, hij is niet standaard zwart. Ja. Het is een andere zak dan een gemiddelde rugzak. Okay, dus, ja. dus misschien is het bij mij... Ik wil dat het net iets anders is dan standaard. Ja, ja. Oké, okay, ja. Dus dan maar goed, op die manier... Maar, die, maar, ja. Nou ja, maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Ja, dus, dus ik heb hele andere uh, ja. criteria gehanteerd... bij het zoeken van een rugzak. Ja. En, uh, maar hoe beoordeel je dat dan? Moeten ze <laughs> goed zijn... Ja wat jij vindt, of... Oh, nee. Um, nee, dat denk ik niet. Vind ik niet. Um, want, want je hebt als gebruiker... je koopt een product omdat je er een doel mee wilt bereiken. Ja. Dus dat kan op verschillende manieren opgelost worden. Ja, ja. Dus jij hebt misschien net wat andere doelen... Mm -hmm. waardoor je een andere tas koopt. Omdat ja. ik allemaal prularia heb. Misschien een vrouw ben. Of, ik maak altijd een zooitje van. Ik ben niet zo georganiseerd. Mm -hmm. Dus als ik wat zakjes heb, dat ik het... Net wat minder tijd in mijn rugzak zit, ja. dan uh, heeft het voor mij meer nut. Okay. Um, dus ik denk, dus het doel waarvoor je een product koopt is heel belangrijk. Ja. Uh, en dat is ook voor onze, voor onze studenten voor ontwerpen. Uh, je hebt studenten, ik heb, ik heb een paar studenten die zit zitten in de minor uh, van game design en andere onderzoek en dat soort dingen usability is bijvoorbeeld dat je drempels weghaalt. En je mm -hmm. maakt het heel makkelijk. Yeah. Uh, want je wil zo snel mogelijk door iets heen lopen en iets kopen, bijvoorbeeld als het een webshop is. Yeah. Simpele navigatie, houd lekker simpel, hoef niet na te denken, dan is het goed. Uh, bij onderzoek heb ik ook een beetje. Ik wil wel getriggerd worden, maar het moet naadloos zijn. Um, terwijl met games wil je allemaal drempels hebben. Yeah. En hoe beter je bent, hoe grotere uitdagingen. Yeah, yeah, yeah. Dus het doel is anders, dus je ontwerpt anders. Ja. Yeah. Maar het helpt denk ik als je van beide perspectieven kijkt. Want dan heb je ook met brainstormen dat je juist bijvoorbeeld negatieve dingen gaat bekijken. Dus als ik het compleet omgooi, wat kan ik er dan mee verzinnen? Dus um, het doel is heel erg bepalend. En dan de persoon zelf. En dat wordt weer bepaald door jouw cultuur. Ja. Hoe jij bent opgegroeid en wat belangrijk voor jou is. Mm -hmm. En ik denk man en vrouw bepaalt ook weer. Ja. Um, dus dat beïnvloedt jouw smaak. Ja, oké. Okay, ja, okay. Dus eigenlijk elke uitkomst kan, zolang je het maar goed kunt onderbouwen. Of ja. ja, dan moet er gewoon een. Uh, ja. Maar ik vind het, dat wat je zei over dat games, dat daar drempels belangrijk zijn. En meestal in UX niet. Mm -hmm. meestal in UX mm. zeggen juist, haal al die drempels weg, maak het zo makkelijk mogelijk. Ja. Zijn er ook uitzonderingen in dat je zou zeggen, misschien moeten er wat meer drempels soms. Misschien maken we het te makkelijk. Nou, nu je dat zo zegt, ik denk dat er soms gewoon over het nadenken. Dus dat je klakkeloos iets doet. Mm -hmm. Dus als je bijvoorbeeld uh, met, met presentaties zie je dat wel, als je het goed doet. En je bent jou, uh, jouw publiek aan het meenemen door elke keer vragen te stellen waar het antwoord ja op is. Mm -hmm. Dan kom je ook in een ja-modus. Yeah, yeah. Herken je dat? Ja. Yeah. Vind je dat ook leuk? Ja. En dan ga je. Dus je zit in de ja, en dan kom je opeens bij het product. En omdat je in die sfeer zit, blijf je in de ja, net zoals als je iemand. Uh, vrolijk maakt... dan ben je minder kritisch. Oké. Okay. Um, en misschien dat je dan... doordat als iets heel vlekkeloos loopt... dat je minder kritisch kijkt naar wat je koopt. Dus dat zou best kunnen. Dat zijn natuurlijk allemaal trucjes... die worden waarschijnlijk toegepast. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Als, je het, als je het goed doet... ja, dat zijn absoluut trucjes. Dus ja. Ik kan er ook enorm om lachen. Ik vind dat soort dingen heel interessant... Bijvoorbeeld studenten die kwam met een idioot start van een presentatie. Sloeg nergens op. Maar ze hebben me ontzettend aan het lachen kunnen maken. Waar ging het ook alweer over? Ik, het was zo idioot dat ik het ook kwijt ben, die draad. Maar ze maakte me iets over wasmachines. Heeft iemand een wasmachine? En ik weet niet meer wat het was, maar ik moest zo hard lachen. Toen zei ik van, aan de ene kant is het heel erg goed. Want je maakt dat ik vrolijk word. Dus ik word minder kritisch. Aan de andere kant heeft het nergens mee te maken. Yes. Dus ik ben ook weer de draad kwijt. Yeah. En, maar ik... Ik vind het dan leuk dat de studenten iets anders proberen. Mm -hmm. Ik vind het niet erg dat het niet lukt. Ja, ja. Maar je moet proberen om te achterhalen of iets wel of niet lukt. Ja, ja. En dat mis ik soms bij onze studenten. Oké. Okay. Dat ze zo braaf zijn. Ja, ja, ja, ja. En hoe komt dat? Ligt, dat? ligt dat misschien aan wat we van ze verwachten? Of verwachten we misschien de verkeerde dingen? Laten we ze de verkeerde opdrachten uitvoeren? Um... Ja, er zullen wel meerdere factoren natuurlijk zijn. Maar ik denk dat er een heel stuk ook zit in, um, in angst. Ja. In onze cultuur: angst voor fouten maken. Okay. Um, en dat ze dan braaf doen wat jij aan ze vraagt. Mm -hmm. En dat ze doen. En, dat had ik het eerste jaar. Dat begon met doseren. En dan kregen ze huiswerk. En dan deden ze het huiswerk. Maar ze de, deden het voor mij. Ja, ja, ja, ja. En niet. Niet, en ik stond ze ook echt aan te kijken van, ja, maar dit is een reden dat ik het aan jullie vraag. Mm -hmm. En ik stond een beetje naar ze te kijken alsof ze aliens waren. Yeah. Want, je gaat toch niet klakkeloos iets doen? Nee. Maar bij hun is het, ja, als ik het gedaan heb, dan is het goed. Ja, ja, ja. En dat zag ik dan ook terug bij NPD een paar jaar geleden. Moesten ze alle methodes die we al gedaan in de verslag doen. En ik kreeg verslagen die echt totaal niet te volgen waren, waren met, een, met een concept. En dan kwam de en dan kwam er een onderzoek. De, de, de flow was echt niet te volgen. En alle verslagen waren zoals dat. En ik dacht, hoe kan dit? Yeah. En ik stond mijn studenten aan te kijken. Ik dacht, vinden jullie dit logisch? Ik dacht, waar slaat dit op? Nee, vonden ze niet logisch. Maar dat stond in de slide. Ik dacht, stond in de slide. Dus ik opzoek, hè? hadden ze gewoon de tools in de volgorde van de slide achter elkaar gezet. Yeah, yeah. Terwijl ik het erop had gezet, ja, dit moet erin. Yeah, yeah, yeah. En ik denk, ja, daar denk je toch wel over na. Yeah. Dus het jaar daarop met een ander vak... heb ik dus ook in de beoordeling gezegd... deze tools moeten erin. Jongens, ik heb het niet op volgorde gedaan. Denk na wat logisch is. Yeah. En... Um, ze zijn gewoon bang om, te, om fouten te maken. Dus dan worden ze braaf. En dan gaan ze volgen. dat is toch best gek, want eigenlijk zou je in design juist verwachten dat je regelmatig fouten maakt, toch? Juist. Yeah. Daardoor ontdek je dingen. Maar het is niet leuk om fouten te maken. Nou ja, je kan het... Uh, uh, uh, nee, in, het, in eerste instantie niet. Maar volgens mij kan het wel leuk zijn om fouten te maken. Ik heb de laatste tijd, zat ik met een uh, uh, 3D-printer, probeerde ik uh, braille te printen. En okay. uh, dat probeerde ik met flexibel materiaal te doen. Aha. Uh, maar dat uh, flexibel materiaal dat werkt niet zo goed met deze printers die, uh, die we op school hebben. Mm -hmm. Dus het mislukte de hele tijd. Ik heb, nou, ik denk wel drie dagen, heb ik geprobeerd. Uh, allemaal experimenten gedaan, andere instellingen, allemaal andere. En het lukte niet. En toen uiteindelijk kocht ik nylon. Had ik nylon mm -hmm. om mee te printen, wat een beetje flexibel is. En het lukte in één keer. Het was best een beetje teleurgesteld, want het was namelijk hartstikke leuk om te experimenteren ja. en om dat dingen gewoon niet lukken. Dus misschien moet je het niet zozeer falen noemen, maar moet je het zoeken naar een oplossing ja. of zo. Ja. Ja, maar maar goed, je, ja. ik kan me voorstellen. Je bent natuurlijk als je van de middelbare school afkomt, dan ben je gewend dat je voldoendes moet halen. Mm -hmm. um, en ja, daar hoort. Misluk, dingen die niet lukken, horen daar natuurlijk niet bij. Ja, misschien is dat gewoon ook niet correct. Want ja. wat je zegt, die zoektocht is zo leuk, want terwijl je dat doet... Dan leer je weer andere dingen. Dus in ja. je hoofd, misschien is het ja. nu dan niet van dat je het kunt gebruiken. Oh, dat materiaal is flexibel. Nu is het niet handig, maar je gaat misschien een andere keer iets maken. Ik en weet je heel je... goed hoe die printer werkt... en ik weet nou, heel dat. goed hoe dat materiaal werkt. Precies. Dus dat zijn dingen, ja. die snap je. Ja. En dan kun je, wanneer je iets anders gaat maken, je hebt misschien iets flexibel. Oh ja, dan herinner je je fout. Want het zijn juist je fouten die je herinnert. Omdat we ja. eigenlijk onze negatieve gevoelens en emoties, daar willen we iets aan doen. Dat ja. geeft de grootste drang mee aan de slag te gaan. Hey, en hoe kunnen, want het, dit is natuurlijk wel een probleem. En Volgens mij, ja, ik zie dat ook wel. Mm -hmm. hoe, hoe kan je dit dan veranderen? Want als uh, daar een, echt een angst voor is... dan is dat natuurlijk echt wel... dat is echt een probleem. Nou, misschien, ik, ik, ik weet het niet. Ik zeg angst, omdat een beetje Nederlandse cultuur... doe maar goed. Of, uh, je, je stijgt er niet bovenuit. En als je er niet bovenuit stijgt... dan betekent ook niet dat je extreme dingen probeert... in onze cultuur. Want hoe okay. meer je probeert, hoe extreem... hoe harder je plat kunt gaan. Ja, dus het zou ook nog eens een cultureel ding kunnen zijn. Nou ja, want als je kijkt in Amerika, dan soms zijn. Uh, dan, dan vertrouwen ze eigenlijk pas iemand wanneer iemand keihard gefaald heeft. Omdat daar moet je van geleerd hebben. Ja, ja, ja. ja dat is het andere extreme. Dat toch? is het ja. andere extreme. Dus ik, ik weet niet of het een of het andere is. Ik probeer ook bijvoorbeeld bij. Uh, Sommige vakken, zoals User-Center Design... dan komen ze met oplossingen die nou, niet zo goed zijn... of eigenlijk nergens op slaan Of gewoon niet goed zijn. Uh, maar de weg naartoe klopt. Uh, en ze snappen wat de fout aan is. Oké, okay, ja. Yeah. En bij mij, tenminste voor mij... UFC, die gaat om inzicht hebben. Mm -hmm. uh, en dat je erachter komt dat het product uiteindelijk niet klopt... dat vind ik goed. Mm. In plaats van dat je, je hebt het braaf hebt gedaan... Ja. en het is oké okay, en het is goed... en dan ga je verder... En dan staan ze, nou, je hebt het gehaald. En dan staan ze me aan te product is toch niet goed? Ik zeg ja, maar proces wel. En je snapt waarom het niet goed is. Ja, ja, ja. En als ik je vraag, wat zou je anders doen? Weet je, ter plekke iets goeds te geven. Ja, goed punt. Dus dan, dan oordeel ik ook niet op het eind... Ja. waardoor daar alles ligt. Mm -hmm. um, en ik denk misschien ook dat we... Op zich, goed punt. Aan de andere kant heb je natuurlijk als designer te maken met opdrachtgevers, met deadlines. Hm. En dus ja, die inzichten heb je nodig... van waar, waarom iets niet goed is. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, op het moment van de deadline... moet er iets zijn wat wel goed is. Of goed genoeg. Oké, okay, ja. ja. Dat vind ik een nou, interessante, ja. Nou, het is... Het is want, wat jouw reden, want wat is jouw reden nou dat je docent bent geworden? Nou, dat zijn heel veel redenen. Uh, ik wilde gewoon dat, uh, dat er beter, betere websites gemaakt worden. Mm -hmm. Dat mensen dus beter begrijpen hoe het web in elkaar zit. Mm -hmm. Dat heb ik jarenlang geprobeerd binnen het bedrijfsleven. Dus door mm -hmm. workshops te geven. Ik had een functie waarin ik uh, dit soort presentaties en verhalen kon houden... bij verschillende, uh, verschillende teams, verschillende klanten... Maar ik merkte dat het gewoon niet lukte. Dus ik ja. dacht ik, nou fuck it, ik ga het bij de volgende generatie doen. De ja. andere reden waarom ik docent ben geworden... is omdat in het, ik zat in het bedrijfsleven... en geld kan me gewoon helemaal niks schelen. Dus dan zat ik ja. echt op de verkeerde plek. Ja. ja. Nou, dus dat eerste stuk van jou, wat je zei ja. van... Hè, want want je zegt van, ja, je, je hebt klanten... en dan moet je leveren en dan moet het goed zijn. Ja. Maar jij weet wij weten beide, dan, dan kom je ergens en er wordt iets gelanceerd... Ja. en dan denk je, serieus? Ja, ja, oh, en dat, oh, dat is helemaal niet goed. Dus, dus, het is, dus ik kan dan wel zeggen, of dan, dan zat ik met bedrijven te werken... en ik ben aan strategisch productontwerper van uh, Delft, mijn master... en dan kwam ik daar met bedrijven en die waren dan online marketing... en dan zat er een UX'er en een vormgever... en die zaten dingen te doen dat ik jongens, maar dit gaat niet werken. Jullie hebben ervoor gestudeerd en ik ben jullie nu aan het uitleggen... waarom het niet werkt. ja. Nou, ja, ik vind eerlijk gezegd, ze hadden er helemaal niet voor gestudeerd. Ik, vind de, de, uh, ik vond het niet goed wat ja. er rondliep. En het is iets waar ik me nog steeds wel een beetje zorgen om maak. De studenten ja. van ons worden beter opgeleid. Mm -hmm. Misschien ook nog niet, uh, natuurlijk is er altijd nog wel wat te verbeteren. Maar die komen dan in een omgeving te werken waar nog steeds dit soort mensen rondlopen. Ja, ja. ja. ja en, en na, na dat is het dus. dus ik zag wat er was en net zoals jij. Ik kan wel blijven zeuren, wat dan ook, maar ik kan ook aan de basis staan. Mm -hmm. yeah. En dan gaan doseren wat ik vind. Dus yeah. Een stukje nadenken. Um, dus ja, je moet leveren, maar er zijn genoeg producten op de markt die zijn gewoon niet goed. Yeah. Die gaan op de duur ook dood. Yeah. Uh, maar dat krijg je niet mee, want de meeste producten zijn net goed genoeg en die draai je kiet. Yeah. Een paar succesverhalen, die hoor je allemaal. Maar alle verhalen die gefaald zijn of uit de markt. Um, daar hoor je zo goed als niks van. Yes, dus we he? maken iets van... Oh ja, maar het moet goed genoeg zijn. Want dat is wat je moet leveren. En dat ben ik het met je eens. Maar er zijn heel vaak dingen die je leveren dat je denkt van... Ja, zo goed is het niet. Ja. Of er wordt iets gevraagd van een klant. Ik, ik, uh, voor, voor, voor een bedrijf, Trespa... Die hebben dan hele mooie panelen, plastic. Voor gebouwen. En die wilden ook wat meer consumentenproducten maken. Want meestal heel veel bedrijven zijn business to business... En uh, dat, dat was toen nog toen ik op de studie zat. Uh, industrie ontwerpen. En we moesten van die materialen dan iets maken wat voor de consument was. Nou, dan moet je maar gaan kijken. Dus we maken iets met huizen. Het materiaal is voor buiten. ze dus moeten iets voor buiten maken. Toen kwam die hele rookwet. Dus we gingen rookabriens maken. En... Uh, dus ik had een design gemaakt van uh, twee van soort van halve uh, cirkels die je dan kon draaien via, via een soort van rails op de grond. Afhankelijk van de wind kon je dan draaien. Want ze hadden heel mooi materiaal. En, uh, en want ze hadden net een nieuwe techniek, dus dat ze die, dat ze die ma platte materialen met buiging konden doen. Oké, okay, ja. Yeah. Nou, hartstikke gaaf. Nou, dan kom je erachter. Vond ik vond bepaalde kleuren mooi en andere niet. Dus ik dacht, ja, in een knalrooie abri ga ik niet staan. Bepaalde materialen, hartstikke mooi. Toen kwam ik achter dat ze maar bepaalde kleuren die buiging konden hebben. Ik denk, oké, okay, leuk, yes. hè? fijn, dank je. Nou, oké, okay, dan ga je kijken wat is daar dan het beste van. En toen kwam ik erachter dat met die buiging kon maar één kant een kleur krijgen. En de binnenkant was zwart. <lacht> ik denk, nou, Altijd? Ja, dus ik denk, oh. ik weet niet of het veranderd is, maar dan zit je dus gewoon in een zwart hok. Yeah. En dan moet je het gaan verven, nou ook leuk. En toen had ik ik had ook een gedachte van ja, je wilde de buitenwereld zien. Dus ik wilde in mijn design had ik dan dat de helft glas was en dat was dan ook een soort van circulair. En toen was dat van ja, maar je, we willen dat we onze materialen gebruiken. <laughs> ik dacht ja. zo, nou, oké, okay, nou dan maak je zo'n schaalmodelletje. Ziet er hartstikke schattig uit. En dan maak je het één op één na met houten palen en karton. En dan wordt het gewoon één groot donker gedrocht. Yeah. En dat je daar ook echt zo staat: van ja, jongens, hè, het is gewoon. Uh, dus ik stond wel achter mijn design van de vormen, maar de oplossing ernaar... omdat je bepaalde eisen hebt. Dus, dus ik meld het en ik zeg het van... hé, hey, dit is het en de keuze is aan jou. <laughs> en uiteindelijk konden ze het dus uh, niet maken. En dat had dan weer politiek te maken. En dat was okay. ook eigenlijk weer politiek een opdracht naar ons. Vind... Toen begon ik politiek in bedrijven interessant te vinden... maar wel van een afstand, zolang ik er zelf maar niet in zit. Ja, ja, ja. Maar goed, want dit, dit was inderdaad dit wel een gekke opdracht natuurlijk. Hè? Dat er wordt gezegd, je moet met dit materiaal werken. Ja. Ja. Aan de andere kant is het leuk, want je krijgt beperking... en daar zit weer de creativiteit ja. in. Ja. Hè, als je zoveel vrijheid hebt, dan kun je alle kanten opgaan. Dus waar ga je naartoe? Mm -hmm. En wij proberen onze studenten ook een bepaalde structuur... of, of randvoorwaarden te geven en dan speel erin. Ja. En sommigen zeggen, ja, maar het is zo strak. Ik denk, nee vind jouw ruimte erin. Dus als ja, een student ja. in staat is om de ruimte erin te vinden... dan word ik gelukkig. Ja, maar het is ook dat ik denk... Zo, ja, want met zoveel restricties, dat is niet leuk. Terwijl je ziet dan toch als je tien studenten... met dezelfde echte ff, strakke restricties aan het werk zet... krijg je tien hele verschillende ja. resultaten. Ja. Ja. Het, het is juist... Nou juist, beperkingen kunnen je creatiever maken... maar je ziet ook armoede... Mm -hmm. Dus dat je dingen gaat herbruiken. Mm -hmm. ik, ben een, ik had ooit een tentoonstelling. Ik gaf rondleiding op het Nederlandse architectuurinstituut. Dus allemaal architecten gebeuren. Heet nu Het Instituut in Rotterdam. Ja. En we hadden een tentoonstelling over China. En ik ben een boek kwijt. Maar heel veel mensen waren ontzettend arm. Dus die gebruikten materialen van de straat. Ja. Om er iets mee te maken. Die stoelen te maken. Geweldig. Fantastisch, hè? Daar word ik zo gelukkig ja. van. En, en dat was ook... Dat Het komt zei... ook in Works at Work. Ik zal er wel naar linken. Dat is een artikel. Is een, een, een, een magazine, Works at Works... over uh, hidden creativity. En dat ging okay. over die stoelen in China. Fantastisch. super Supermooi. Yeah. En, dat, en ik denk ook wat... Chris van Dokkum volgens mij zei dat. Yeah. Over dat uh, disruptive. Elke keer nieuw en nieuw en nieuw. Uh, waarom kijken we niet naar wat we al hebben... maken we dat beter. Ja. Yeah. Uh, en dat vroeg jij toen ook met mijn tas. Van, ja, heb je niet over nagedacht om het opnieuw te maken? Of, ja. of net zoals met schoenen. Heel vaak gooi je mensen schoenen weg. Want het is zo goedkoop om ja. nieuwe te maken. Ja. Terwijl ik heb zo'n hekel aan winkelen. Ja. Als ik blij ben dat ik schoenen heb gevonden. Ga eerst naar de schoenmaker. Ja. Um, dat heb ik, ook. ik heb mijn, mijn spijkerbroek nu voor de derde keer. Laat <laughs> ik hem van de achterkant. Er ja. volgens mij geen stukje originele spijkerstof <laughs> meer. <laughs> ja. Ja. Maar daar heb je ook heel veel met die spijkerbroek meegemaakt. Hè? Dus die spijkerbroek. Of nou, niet? Nee, ik heb nee? ook gewoon een hekel aan... Uh, oh, <laughs> en ik vind yeah. spijkerbroeken idioot duur. Dus ik hoop ook... Om zoveel jaren een nieuwe hele goede broek. En die gaat er een paar jaar mee. En dan uh, ja. laat ik hem ook wel onderhouden. Ja. En, en daar had ik nog zo'n dingetje over dat... Um, uh, ik, vond, ik vond een één vak... Nee, meer dan vakken tijdens mijn studie, heel leuk. Maar er was één vak, iets met vormgeving. Ik weet niet meer hoe het heet. En de opdracht was, vind iets van de straat... Mm -hmm. en maak er iets nieuws van. Okay. Dat je echt zegt van, oké. Okay. Aan de andere kant... Uh, ik zoiets van, dat is wel weer fijn. Want uh, mijn studie was echt zo ontzettend duur. Al die boeken. En wij moesten onze tekenmaterialen betalen. Ja. En al die pennen. En, oh, wat was dat duur, zeg. Honderden euro's was ik kwijt per jaar. Ja. En... Uh, maar dan ga je anders naar voorwerpen kijken. En ik denk dat het belangrijk is voor ontwerper dat je leert kijken en anders kijken. En, uh, en dat kan me dan heel vrolijk maken. Uiteindelijk vond ik een of andere oude lamp. En ik heb geen afbeelding bij me. Maar die had ik dus een soort van... Ja, maar ik geen afbeelding. Heb. Dus dan praat ik over iets heel, heel abstracts voor jou. Maar ik heb met Picasso... Okay. Die vind ik. Dus niet de schilderijen. Op zich vind ik dat ook een ding tussen, daar ook interessante dingen tussen staan, maar zijn beelden. Ja, ja, ja, Dus dan heeft hij zo'n stierenkop gemaakt van het zadel van een uh, fiets, plus ja. het stuur. Ja, ja, ja, ja. Dus hij ziet iets anders in die producten. Dus ja. Gisteren in Krullenmuller en daar heb je een beeld van hem. Het uiltje. Het, het uiltje. Ja, geweldig. Fantastisch. Ja. Die hebben allemaal schroeven ja. en met een soort van smurrie heeft hij dat aan elkaar ge ja. geflanst ook. Super Het ziet toch. Super mooi uit. Dat is een oh, heel mooi beeldje. Oh ja, echt, voor dat soort dingen doe ik het. En ik was toen in Parijs. Had hij ook een tentoonstelling. En dan had hij een, een apenkop gemaakt. En dat waren dan twee autootjes. Ja. En dan de wielen aan elkaar tegen, tegen elkaar aan. En dat ja. is de kop van een naap. Oké. Okay, yeah. Nou, En dat vind ik zo leuk. Dat je in staat bent om, om... Je kunt iets zien. Maar je kunt ook andere mogelijkheden erin zien. En dat is voor mij wat je als ontwerper toch wel een beetje zou moeten kunnen. Oké. Okay. Dus, maar dat betekent dat je heel goed vormen moet zien of zo, Of iets, of functies moet herkennen. Nou, ja. of misschien is dat wel door fouten. Dat je dat ook leert, of fouten, het falen. Dat je iets doet en het mislukt en dan zie je er opeens iets anders in. Maar als je het niet ziet als doen en mislukken, maar gewoon zien als spelen. Ja, En dit werkt en dit werkt wat minder. En mm -hmm. als ik het zo doe, dus meer experimenteren. Ja, daar moeten we dan ook meer op... Uh, op maar dan moet je dat ook belonen. Ja, en dan ja. niet op het eindreste, oh leuk, je hebt gespeeld... maar hè, het eindproduct is niet goed, dus je bent gezakt. Ja. Dan spreek je jezelf ook tegen. Ik wil iets ja. creëren, maar ik straf het wel af. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik merk ook, volgens ja. mij, bij ons in de studie... dat vakken ook dat daar ook punten voor te behalen zijn. Dus er niet altijd het einddoel is, maar ook het, het proces het ja, ja, het proces is altijd heel belangrijk... Maar ik merk toch wel, ja, dat is toch, weet je... Bij de eindbeoordeling is er meestal zelfs ook een, een soort van afvinklijstje... van dit ja. en dit en dit en dit en dit moet erin zitten. En dat maakt ze soms zo, zo... zombie. Ja, maar dan gaan ze gewoon een checklist af. Ja, ik vind, vind ja, dat schuwelijk, vind ik dat. Ik zeg ook altijd, als je de checklist af hebt gewerkt... dan heb je precies een onvoldoende. Ja, ik vond dat ja. zo leuk. Ik ben het eigenlijk helemaal mee eens. Ja. En ik heb dan ook... Um... Want ik heb dan hun team en dat heb ik dan drie gegeven, maar hun houding, houding is zo waardeloos ja. dat ik ze er eigenlijk nog drie punten voor <laughs> zou willen geven... om ze in de minst zouden kunnen komen staan. Yeah. Oké. Okay. Omdat ik denk als ik weet wat is nou een goede we kunnen ook van wat is nou een kwalitatief goede student? Ja, nee, dat is ik ook heel kwaliteit. Interessante vraag. Yeah. En daar heb ik dan ook over na zitten denken, hè? want wij proberen kwalitatief goede studenten de markt in te zetten. Vind ja. Van. En dan heb je natuurlijk... We nou, de... proberen goede juniors de maken in te zetten. Ja. Bij ons moeten goede studenten aankomen. Ja, en dan... Als ze niet goed zijn, dan... Er is ook nog even een punt, vind ik eigenlijk. Het filteren van de studenten die geen CMD'ers zijn. Um... Daar heb ik het met Britt over gehad. Er is ook een podcast. Die is, uh... ja, daar wilde ik ook nog naar luisteren. Die is heel interessant. Want zij zei... Ja, je kan wel... Toelatingen... Uh, gaan doen maar dat is geen garantie voor kwaliteit dus als je kijkt naar kunstacademies daar mm -hmm. zijn toelatingen en uh, de mensen die super goed zijn mm -hmm. dat zijn niet de mensen die de hoogste cijfer halen dat is niet één mm -hmm. op één. Mm -hmm. en dat zie je bij ons natuurlijk mm -hmm. ook hè? Dat, dat mensen die in de Duizen komen en dat je denkt van jezus wat is dit Zeg hij, die, die bakken er geen reet van mm -hmm. dat die ineens het licht zien en super goed worden dat gebeurt vaak genoeg. Ja? Ja, heb ik het idee van wel, dat weet ik niet zeker. Maar um, dat, nou ja, zoiets Brits zijn ook, dat er, dat er eigenlijk geen touw aan... dat nou, je niet kan zien aan iemand die van de HAVO komt... of die zo goed gaat worden. Nou, het, het beginpunt... Ik, ik zit er een beetje dubbel in, hè. Dus aan de ene kant, als je geen um, um, toelating hebt, dan... Een, een, een toelating kan ervoor zorgen dat ze meer gaan nadenken van... oké, okay, wat wil ik echt? Mm -hmm. Dus dat ze bewuster ingaan. Ja. Want sommige studenten van ons gaan erin van... ja, ik moest iets kiezen ja, en hier is ja. dat geen... Ik vind dus computers dan, leuk. Ja, ja. zo. Ja. Um, aan de andere kant is het... weet je, ja, op die leeftijd wat je leuk vindt? <laughs> ik zit nog steeds soms dingen te zoeken ja. van wat wil ik? Nog dus, steeds, dus twee kanten. Dan, de mensen die het nog niet weten ontneem je dan een kans. Want ik, het is dan in properuizen. Het eerste kwartaal laat dingen dat ik denk... oké, okay, er zit potentie in en die heeft het nog niet begrepen. Die moet nog wennen aan. Maar die toont een bepaald gedrag en die wil heel graag leren. En die vraagt om feedback. En ik zie dat die toepast. Mm -hmm. Ik denk, oké. Okay, ja. Dat is voldoende en dan ga ik sturen en dan hou ik het in de gaten. Tenminste, als ik dat kan, als ik meer heb. Ehm... Um, en dan, dus die moet je de kans krijgen. Want het kan ook zijn, op het moment dat ze een vak vinden... want dan geef je best wel veel vakken. Yeah. Dus het kan zijn dat je een topic leuk vindt... maar het kan ook zijn dat je een docent jou triggert. Mm -hmm. En opeens zie je licht dan de je. Yeah. En ik had dat met mijn studie... ik vond mijn bachelors verschrikkelijk. Ik vond echt maar iets van drie vakken leuk. Yeah. En dat was gewoon er doorheen worstelen. Echt, oh, uh. En toen kreeg ik mijn nee, master's... en dat deed dat eigenlijk alleen maar omdat ik nog één vak voor mijn bachelor's moest halen... voordat ik dat, dat diploma had. En dan had ik zoiets van, ben ik er klaar mee? Laat me lekker zitten. Echt, uh, uh, ik ben studenten, ben ik ermee klaar. En ik had een heleboel meegemaakt. En, uh, en toen ging ik mijn master's doen. Gewoon om mijn tijd op te vullen. En toen uh, deed ik... Uh, ja, want daar, die heb je koemlaude gehaald, die Masters. Ja. Dat is een heel ander verhaal, die vond je leuk. Daar, ja, maar dat, dat maar, kwam, dat, dat, maar dat bedoel ik. hè? dat, maar is, dat, wat, ja. maar dat is een beetje ja. wat Britt ook zei: van, ja. het is niet te zeggen van nou, tevoren. Die drie jaar die ik daarvoor die Bachelor's had, die is wel, je ziet wel, ze kan het. Ja, He, ja, de ja. potentie is er, het is duidelijk. Ik denk, na... dus, dus het is niet dat ik het niet kan. Ja. Ik vond het niet leuk. Ja. En toen kwam ik met mijn master en daar stonden twee docenten vol passie te vertellen. En die hadden het over branding en over consistentie. En opeens, dat was het. Yeah, yeah. En toen ben ik als een of andere idioot gegaan. Ik leefde half in die piep daar. Ik vond het zo leuk. Ik ging ook eigenlijk alleen maar met internationale studenten om. Omdat hun perspectief was net anders. Yeah. Dus dat leerde mij weer anders kijken. en Dat vond okay. ik zo leuk. Yeah. Um, dus we moeten die kans aan studenten geven. Maar ik vind dus ook... Um, een taak van ons als docenten... Um, dat we eerlijk tegen studenten zijn als we zeggen dat ze het niet kunnen. Ja, oké. Okay. Maar daar heb je natuurlijk in de, aan het eind van de properduizen... heb je daar meer bindend, ja. bindend afwijzend studieadvies, toch? De ja. Bas, moeten we daar dan misschien meer gebruik van maken? Moeten we daar strenger uh... in zijn? Nou misschien, wat het nu is, is dat het naar het eerste jaar. Ik, ik weet niet waarom we het niet naar twee jaar kunnen doen. Nee, dat mag niet. Ja, nou, maar dat is het dus. Dus dan zouden ze in één jaar zich moeten wijzen. Misschien dat ze pas aan het einde van het jaar iets doen. Of ze hebben zoveel meegemaakt, waardoor iets niet lukt. Dus binnen een jaar moeten we voor hun bepalen, wel of niet. Mm -hmm. Misschien is dat net iets te krap. En dan als we dan zeggen van oké, okay, toch wel. En dan mm. blijkt dat we studenten door hebben laten gaan. Die eigenlijk... het Net niet kunnen. Dus dan zitten ja, ze nog ja, ja, vier, daar liep vijf ik jaar. Dit jaar wel een aantal keer tegenaan. Ja. Er zaten een aantal mensen in het tweede jaar waarvan ik dacht: van doen die hier. Ja. Dus het is, door dat systeem zitten we van: oké, okay, ontnemen ze een kans. Of dan zitten ze daar en dat betekent dat ze vijf jaar door misschien nog langer doorgaan. En elke keer halen ze het net wel, net niet. Dus dan voelen ze zich ook vier, vijf jaar lang eigenlijk waardeloos. Ja, dat is toch wel. Ja. En dat geeft ons ook extra werk. Maar goed, dat is hartstikke... Ik vind het, dat, dat is gewoon heel erg ingewikkeld, ja. denk ik. Hoe ja. doe je dat dan? En hoe kan dat dan wel goed? Want ik heb het idee dat het gewoon ontzettend moeilijk is. Ja. Natuurlijk moeten mensen die, die, die, die niet geschikt zijn voor die opleiding... zo snel mogelijk weg. Maar ja. hoe? En bovendien, hoe, hoe bepaal je dat? Wie bepaalt dat? Ja, ja dus dat, dat is ook een stukje van... van wat is belangrijk in kwaliteit? Ja. Ja, dan heb ik, heb ik mezelf... Ik had ook allemaal dingen opgeschreven... En dan... Heb ik allemaal in mijn hoofd te hebben. Dus wat vind ik, ik belangrijk in een student of een CD-student. Yeah. Ja, ik bedoel, um, wat ik heel belangrijk vind, is bijvoorbeeld dat ze openstaan voor feedback. Mm -hmm. Andere dan is er de wens tot groeien. Yeah. Dus als ik feedback geef en ik krijg eigenlijk ja maar, ja maar, mm -hmm. dan is gewoon nee. Yeah. Uh, dus maar staat... dat zijn ook dingen, dat, dat zijn dingen die moet je leren, denk ja. ik. Ja, ja, absoluut. Het krijgen van feedback is niet zo makkelijk de eerste keer. Tenminste, oh, vond nee. ik ook niet. Ik had echt hey. moeite mee, hoor. Nou, vooral als je hard je best hebt gedaan... Ja. en je krijgt, hoor, heb je heel hard je best gedaan... en krijg je krijgt, hoor, het is niet goed. Ja. En uh, uh, um, ik heb het wel eens gehad. Dan vertel je een student die het hele vak door... heel goed haar best had gedaan, ze begrepen. En de verslag was gewoon niet goed. Ja. En dan geef je een onvoldoende naar nou, die... die die, die klapte helemaal dicht bij de feedback en tranen. En, ja, ja, ja. Uh, en twee dingen. Aan de ene kant vind ik het heel mooi dat ze zoveel passie is van wat ze heeft gedaan. Mm -hmm. uh, en die kwam later ook terug. Dat ze zei van oké, okay, ik heb adem gehaald. Sorry dat ik zo uitviel. Uh, maar nu snap ik het. Ja, ja, ja. Ik vond ik geweldig ja, ja. dat ze daarmee terugkwam. Ja. Dat ze achter haar product stond, dat ze snapte wat er niet klopte. Dus ook dat passie vind ik belangrijk. Want ik denk mm -hmm. dat je dan ook een stapje. Meer zet. Zoals jij hebt passie voor kwaliteit. Mm -hmm. Dus je doet dit. Ja. Yeah. Um, ik denk dat is een, een, een motivator dus Ik vind passie ook belangrijk. Dus ik ben gepassioneerd in mijn vak. Mm, ik wil mijn studenten beter maken. Yeah. Dus dat... Je bent ook echt wel gepassioneerd in je studenten. Je vindt het echt tof om les te geven, toch? Of ja, als ik ze zie groeien. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus um, ik, ik ben nu ook blij dat zeg maar, ouderejaars kunnen hun coach kiezen. Yeah. En dat ik niet studenten krijg. Dus de studenten kiezen mij omdat ze weten wat ze krijgen. Yeah, yeah, yeah. Um, en als ik ze dan zie groeien, kan ik. Ik, ik had een student die, die vertelde me laatst, dus nu derde jaar. <laughs> die kwam ik van tegen en die zei: Van. En die vertelde hij me bij het laatste gesprek van: Ja, de eerste keer dat ik je zag, dacht ik: Jee, maar wat hebben we nu zeg? Neem die haar vak serieus, want ik had kennelijk, dat weet ik helemaal niet, gezegd van wat ze hadden gedaan dat het echt niet klopte en dat het hoe naartoe en je mag, wat, wat een onzin. En ik zou het niet weten, maar ik heb dus kennelijk het helemaal daar onbewust behoorlijk lopen afbranden. <lacht> niet, niet, niet mijn bedoeling. Dus ik merk dat ik soms nogal fel over kan komen, dus ik leid het soms ook in. Ik bedoel, niet slecht, ja, geeft ja, ja. het aan. En, uh, en dat kennelijk is die hele klas nadat ze de buitenkamer denkt, denk ik, wow. Wat hebben we nu gekregen? Mijn god. En toen kwamen ze erachter. Want ja, ik neem mijn, mijn vakgebied research. Hè, kwalitatief onderzoek. Strategisch kwalitatief onderzoek. Uh, ik neem het serieus. Maar je moet er wel lol in hebben. Okay, ja. Dus ik neem ook heel veel. Dus ik maak ook allemaal flauwe kulgeintjes. Ook om ze te prikkelen. En hij zei: Nou, het is toch eigenlijk best wel goed gekomen. Want ik heb jou als coach gekomen. Nee. En eigenlijk alle punten die je toen hebt gezegd, die past hij nog steeds toe. Ja, ja, ja. Dus nee, dat dus, nee. Nou, dat is toch erg leuk. Ja, toch goed, ja. ja. ja. En. Uh, dus ja, dus ik, ik. Maar dat is. Ik hoor hier volgens mij ook iets cultureels. Daar hoor je ook veel mee bezig. Ja, cultuurverschillen. En volgens mij. Hè, die, die, die passie en dat enthousiasme. maar ook de felheid waarmee jij reageert. dat heb ik soms ook wel. Uh -huh. En ik heb zelf het idee dat dat bij mijn Griekse moeder een beetje vandaan komt. Dat overdreven fel... Tenminste, in Nederlands ook. In Nederlandse, Nederlandse beginten. Overdreven fel op iets reageren. Ja. Uh, in, in Nederland zeg je... Als je iets erg vindt, zeg je... Nou, moet dat nou? Ja. Maar in Griekenland zeg je van... Oh, wat verschrikkelijk! Ja, precies. Uh, maar heb jij, heb jij dat ook? Of? Ja. Ja. Ja, dat, dan, dan soms vloept er iets uit. Dat ik echt zeg van... Ja, nou jongens, dit is echt slecht. Dus, waarom geef je dit aan mij? Is dit, is dit neem je me in de maling? Dit is gewoon niet doordacht. Dit is echt, hier moet ik energie in stoppen om me na te kijken. Um, je bent nu tweedejaars... Dat, dat, dat, of, of ik heb een keer een student gehad en die levert iets in... en dat was UCD, dus het eerste jaar vak. Kijk, als je bent tweede jaar levert dit in, dan neem je niet serieus. Mm -hmm. Ik vind het echt slecht. Of producten, of uh, iets is nieuw of een hype... en dan passen, passen ze het toe. En dat is zo klakkeloos. Mm -hmm. Van, oh, nieuw, boom, stond erin. Ja, waarom dan? Ja, ik vind het leuk. Ik ze, en je gebruiken ook? Ja, ja. ja, dat weet ik niet. Ik zeg, nou, dan vind ik het niet interessant, dan is het niet relevant. Oké, okay, ja. Of dat Prezi. daar kan ik ook af en toe... Uh... Verschrikkelijk. Het kan ronddraaien. Dus je kunt het goed gebruiken. Maar Prezi kwam in. En opeens ging iedereen Prezi presentaties geven. En ik ben een ADD'er. Hm. Dus dat ding kwam me invliegen, uitzoomen. En alle kanten op. En dan had ze ook nog allemaal kleurtjes. En om de duur ben ik alleen maar naar kijken. Naar alle rotaties en dingetjes. Ja, en, uh, en ik zeg ook, jongens, je bent me kwijt. Yeah. Ik kan het niet volgen. Het is dus één visuele chaos. En daardoor ben je ook chaos aan het ja, vertellen. Ja, Nou ja, ik vind dat dat is iets... Dat zie je nu met webdesign ook. Alles moet bewegen. Of oeh, uh, frutsels oef. en... Fru uh, maar dan Die snap je het niet. Af. Nou ja, vind want, ik ook, ja. Want je hebt een reden waarom je op de website komt. Je wilt mensen leiden naar iets toe. Mm -hmm. Als alles beweegt, waar moet ik aandacht aan besteden? Mm -hmm. Dus dan is het zoiets als van, je hebt je gebruiker niet begrepen... dus laat ik alles maar bewegen, alles ja. wat werkt. Ja. En dat vind ik een, een, een, een, uh, een zwaktebot. <laughs> oh, heerlijk. Dus fanatisme, dat herken ik... <laughs> <laughs> en het is, hoe beter mijn studenten mij kennen... Ja. hoe directer ik in mijn feedback ben. Ja, ja, ja, ja. En, dan, en dan zeg ik ook, ja jongens, dit is gewoon echt een rolzooi... of dan komen ze met iets. En, dan, en dat vond ik wel... ik merk dat ik beter ben in mijn studenten of wat ik mag verwachten. Al blijf ik het eerste blok thuis altijd wel even de inkomen. Mm -hmm. Dus dat klakkeloos doen. En toen had ik een student... En die zei alleen maar ja, maar op alles wat ik zei. Toen zei ik, nu moet je stoppen. Je zegt elke keer nee. Dus er gebeurt ook iets in je hersenen, zodat je me niet hoort. En ik ben hier om je te helpen beter te worden en niet om je kapot te maken. Anders doe ik wel wat anders. Ja. En hij stond me echt aan te kijken, joh. Maar ik zag dat hij heel stevig was. En ik dacht zo, nu luister je naar me. Maar toen bleek dus ook dat hij tot dan... had hij elke keer gehoord van, oh goed. En ik stond dus in zijn ding, ja, dit klopt niet, concept. Er zit geen consistentie in. Je hebt hier dit, dat. Ik snap er geen niks van. Waar is de rode draad? Kies nou, je bent alles aan het doen. Dus je doet eigenlijk alles niet. Je kiest niet, je hebt niet het lef. En dat werk je niet goed uit. En... Uh, nou, dus op een duur duurde ook echt lang dat gesprek. Dus hij ging zo. Ik zei: Ja, nu moet je weggaan, want ik heb iets. Ja, ja, ja, ja. Ik ben mijn laatste student en ik heb wat anders. Ik moet ergens naartoe. Ik heb nog ook een leven hier buiten. Hij zei: ja, Ik heb toch niet te veel tijd genomen? Ik zeg, Je wel, dus daar moet je mee weg. <laughs> hij zei: Maar ik bedoel ik niet kwaad? Ik zeg, Ja, ik weet dat. Daarom geef ik je dit ook mee, zodat je niet in het bedrijfsleven dit doet. De week daarop koos hij mij dus als, als voor het feedbackgesprek. En hij had van alles aangepast. En terwijl ik hem feedback gaf... Want dan zei hij nog steeds ja maar... nee, ik bedoel het niet als maar. Hij was er meteen mee bezig. Oké, okay, nou goed. Dat vind ik zo knap. Ja, het is wel een goede om, om ze daarop te wijzen. Mensen die altijd ja maar zeggen. Ja. Als je want, het niet zeg, doet, maar, weten ze dat ja, maar, niet. Zeg maar ja en. Ja. Dat is, dat, ja. dat is zo'n regel, toch? Maar het doet ook iets in je hoofd. Ja, ja maar blokt. Mm -hmm. Ja en. Is wat je zegt. Ja, ja. prof, wil je doorgaan... Dan is het ja en. De beste, um, hoe noem je dat, dat, dat profgebeuren, dat comedians die ja, op elkaar... Improv. Ja, prof. Ja, dat is elke keer ja en. Ja, wil je dat iets? Ja. Dus dat... dat dus je mag um, niet zeggen nee maar. Nee. Je, moet altijd al, ja. je mag alleen maar zeggen ja. Dus ja. je accepteert wat er is gezegd en daarop ga je voort. Dan, het doet gewoon iets met je hersenen. Mm -hmm. En um, ik vond het knap dat hij dat deed. En ik denk ook, awareness mm -hmm. is de eerste stap naar van alles. Oké, okay. ja. Ja, ja bewust worden van ja. dat soort dingen. Het is heel goed. Ja. Goeie. Nou, dat awareness, kwaliteit. Je kan bij CMD. Hé, hey, er zijn verschillende. Oké, okay, ik ga iets doen. Je had ook dat ding met... Um, die van mij, Adja. Ja. Die zei, goed design is als het geruisloos is. He, of mm. je merkt het niet op. Ja, ja, ja, ja. Het stoort niet. Op het moment dat het stoort, ja. dan moet er iets gebeuren. Dus dan is iets wat... Je bent er niet van bewust, dus het werkt. In sommige gevallen is dat natuurlijk zo. Hè? Soms wil je, bijvoorbeeld bij game design, wil je juist ja. dat het frictie oplevert. Misschien zou je kunnen zeggen vanuit een uh, samenlevingsperspectief... dat sommige bestelflows, betaalflows, dat daar meer frictie in zou moeten zitten. Dat mensen niet mm -hmm. zonder na te denken zich in de schulden steken. Ja. Uh, dat soort dingen het zijn, denk ik, heel interessant om over na te denken. Dat is misschien ja. meer een ethisch vraagstuk. Uh -huh. Uh, dus het geldt niet overal dat nee. goed design onzichtbaar is. Nee, maar het is wel iets wat je triggert. Ja. Dus het is van iets wat je stoort, dat triggert je om iets te doen als het je genoeg stoort. Ja. Dus die Paul Meijksenaar die is kennelijk heel slecht in routes. Ik ja, ja, ja. kan de weg niet vinden. Ja. En dat is zo'n groot probleem voor hem ja. dat hij wayfinding. Daarom doen. is hij wayfinding gaan doen. En voor mij is het ja, ik kom er wel. Dus ik heb wel een, een, een andere man. Dus ik ben gedrag, vind ik heel interessant. Den Ariely, Ariely een uh, gedragseconoom. En die is dan uh, tijdens een barbecue of iets voor de 70% zijn lichaam verbrand. Oké. Okay. Dus die moest elke keer, dan had je lappen en die moesten dan af worden gehaald, elke week of ik weet niet. Maar als 70% van je lichaam uh, lappen op je huid komen, die gaan vastklemmen en dan moet je aftrekken. Super pijnlijk. Ja. Yeah. En dat duurde soms een uur lang. Dus dat is zo iets belangrijks voor hem. Dus, dus, dus dan, gaat hij, dan ga je erover nadenken, kan dat niet anders? Yeah. Dus hij vroeg dan ook aan die mensen van bijvoorbeeld van ja, kan het niet, uh, um, kunnen we niet meer pauzes inlassen? Okay, yeah. En dan zei hij van, en dan zei hij die vrouw van nee, dit is wetenschappelijk het beste. Uh, en het tweede was ze zei ja, je bent een patiënt, dus je weet het niet. Yeah. En uh, wat doet hij dan? Dat vond ik heel erg leuk. Dus hij wilde het achterhalen, het zal wel. <laughs> Ik vind hem zo leuk omdat hij situaties heel creatief kan aanbootsen. Dan heeft hij zo'n bankschroef gekocht. En dan ging hij mensen hun vinger er intussen zetten. En dan ging je verschillende manieren aanklemmen. Dus had je verschillende manieren van pijn snel, lang, kort. En dan ging je vragen welke van de twee doet meer pijn. Mm -hmm. En hij zit dan bij MIT. Dus dan dus kreeg steeds meer geld. Dus ze gingen elektrische schokken en pijn pakken. Ik vind het super grappig dat hij erop komt. En mensen het yeah. doen het dan. Maar dat is dan zijn drijf, om dat te doen, om iets te verhelpen. En toen kwam je erachter dus wat hij had voorgesteld met die pauzes, dat het beter zou werken. Yeah. En toen ging hij dat vertellen aan die nurse. Want die nurse herkende hem van, oh. nou... En, uh, en die werd eigenlijk een beetje boos op hem. <laughs> en waar kwam dat door? Want zij is ook mens. Yeah. En zij doet iemand een uur lang pijn die zij yeah. heel fijn vindt. Mm. Dus zij is er ook liever eerder vanaf. Ja, ja, ja. Dat is dat emotionele oh, ja. aspect. Eigenlijk ook wat voor te zeggen: ja. van, van hoe draaglijk is het? Ja, dat is ja. wat een wauw. En om wie gaat het dan? Ja, wel interessant ook weer, want die man heeft duidelijk vanuit. die ontwerpt vanuit de drive om ja. de wereld beter te maken, heb ik het idee. Die ziet dingen die beter kunnen. Ja, of, of, of, hij is zo Dus ook financieel, dat hij gaat, hoe komt er dus dat banken liegen of al dat geld dat fout is nee. gegaan. Gaat hij dan onderzoeken... Heb je ook onderzoek naar gedaan, toch? Iets met hoe komt het dat voor hetzelfde product... mensen soms meer, bereid zijn meer te betalen? Uh, ja, dus, dat is, dus dat, daarom vind ik het ook interessant. Of niet op die, die mate. Maar wat stuurt mensen, wat zit er toch tis, tussen die oren... Yeah. dat jij bepaalde keuzes maakt. Maar ja, we zijn dat? niet zo rationeel. Ik ken zo'n voorbeeld. Want dat op de markt heb je soms sinaasappelen voor een euro... en sinaasappelen voor 1,50. Mm -hmm. En als je dan vraagt, wat is het verschil... dan zegt de marktkapman duidelijk, er is geen verschil. De een is duurder dan de andere, maar het zijn gewoon dezelfde sinaasappelen. Ah. Maar heel veel mensen kiezen de duurdere. Ja. En misschien is het dan... Maar dat, dat is dus ook het spelletje. Misschien... Dat, tenminste, wat er tussen die oren uh, zit, dat je daarmee speelt. En als je misschien ervaring hebt, dan kun je een betere keuze maken. Maar hoeveel mensen hebben nou ervaring in sinaasappelen? Dat je de betere kiest. Ja. Maar, en als het, hoe groter het bedrag wordt, hoe groter het risico. Dus hoe meer je gaat investeren om te achterhalen wat nou goed is. Okay. En dan ga je websites af en dan ga je naar reviews. Um, en wat die... Volgens mij is het Arili, weet ik wel. Die zei ook, uh, ik ben heel slecht in namen. naam. Die zei ook iets van, want wij, het is makkelijker te ontwerpen voor fysieke limitaties. Hey, iemand heeft één arm of die is blind. Dat is heel zichtbaar. Ja. Um, maar als je weet wat de cognitieve limitaties zijn van mensen. Dan kun je daarvoor ontwerpen. En dat is hij dus aan het onderzoeken. Oké. Okay. Uh, ja, noem eens een voorbeeld. Wat, wat betekent dat dan? Uh, nou, bijvoorbeeld, misschien die drempels. Van, van, um, dat had hij, hij was dan bijvoorbeeld aan het testen hoe mensen liegen. En dan had je een test, uh, dan nog iets van sommen. En als je kreeg dan een kwartier tijd om het te maken. En als je klaar was, moest je dat zeggen. Nou, niemand was op tijd klaar. Andersom waren het ingewikkeld. Maar uh, voor elk goede, of ingevuld of goed, dan kreeg je uh, wat geld. Nou, dan gaf je het. Zeg, hier, ik heb er Vijf, vijf muntjes. En de andere zei: van hoe kon je dat doen? En dan kon je het scheuren en dan kon je zeggen: Ik heb er vijf goed gedaan. Hoeveel mensen gaan dan liegen? En dan kwam je erachter dat er net iets meer werd gelogen. Oké. Okay. Um, dus hoe zou je dat weer kunnen verbloemen? En nou, dan ging je ook werken met sociale druk. Dus dan had hij studenten van twee universiteiten, weet ik wel, Harvard en Berkeley, zeg maar wat. En als ze dan. Uh, en die een die of andere, nou En eentje was dan een acteur. En die zei dan: Hé. Uh, ik ben klaar. Dat was hij natuurlijk niet. Maar als hij dus een shirt droeg van uh, Berkeley. en al die andere studenten waren ook van Berkeley. dan gingen meer liegen. Okay. Maar als hij dan bijvoorbeeld van Stanford was. en die anderen van Berkeley, dan gingen juist minder liegen. Dus okay. het, het bij elkaar horen, die sociale druk komt er dan weer. Um, en een ander ding waar ik echt enorm om gelachen heb. is dat hij. Uh, um, als je inspeelt op mensen, hun. Um, zoals met de Bijbel. lees ja. goed. Dus dat doen ze ook bij rechtbanken. Ik zweer op de Bijbel. Mm -hmm. En dan is de kans groter dat de meeste mensen niet liegen. Oké. Okay. Uh, dus had ze hadden iets van, hoe kunnen we dat doen? Dus Zou dat ze... ook bij atheïsten werken? Nou, wat heeft hij daar... Ja, dat bleek dus ook bij atheïsten te werken. Oké. Okay. Maar had dus ook met, uh, hij deed dus die test. van. Dan moesten ze een uh, MIT... Uh, ik zal niet liegen-achtig iets document ondertekenen... of wat een MIT was. Dus al die mensen doen dat... En toen werd er inderdaad minder tot niet gelogen. Ja, ja, ja. En wat ik dus het leuke vind aan hem... en dat maakt het zo creatief, vind ik... dat bestaat geen helemaal... die MIT-ding, dat bestaat helemaal niet. Nee, dus, Maar hij kopieert iets van wat werkt... Yeah. en als je snapt wat erachter zit... Dus, dus mensen bewust maken van... oh, slecht en goed... en je gebruikt dat op een andere manier... dan kun je dingen ontwerpen. Ja. Yeah. Zoals je hier zegt bijvoorbeeld... met creditcards... heel snel als je het linkt online... Dan met Amazon kom ik, kwam ik de laatste keer achter. Dat klikt even een keer mobiel. En dan is alles nog aan het verplaatsen terwijl je in het laden bent. En ik heb geen geduld en ik klik ergens op want ik wil iets openen. Maar het wordt zo snel of trager geladen. Dat blijkt dus dat ik op kopen klik. En dan heb je het al Oh, gekocht. Ik heb het gekocht. Ja, ja, ja. En ik wat? Wat? Ja, ja. Wat is hier gebeurd? Dus dat hele creditcard heb ik moeite mee. Ja. Omdat dan kom je in het buitenland en dan moet ik mijn creditcard betalen. Een handtekening, maar... Sommigen kijken niet eens naar die handtekening. Ik kan ook een kruisje zetten? In Israël bijvoorbeeld. Ik kan een kruisje zetten, is prima. Yeah. Van mijn creditcard af. Yeah. Dus ja, ik denk dat dat soort onderzoek, als je het gedrag snapt en wanneer je misschien drempels in moet bouwen. om gebruikers te beschermen tegen zichzelf. En aan de ene kant is er natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Aan de andere kant vind ik dat een ontwerper best wel aan mag denken van... hé, hey, wat gebeurt hier? Wat zou oneigenlijk gebruik kunnen zijn? Ja, ik vind het te makkelijk om het bij de gebruiker te leggen. Dat vind ik echt zo'n hele neoliberale gedachte van... Uh, dat uh, de gebruiker, iedereen... elke gebruiker is superintelligent en wel ingelicht. Het is gewoon niet waar. Nee. Het is gewoon nee. niet waar. Nee, nee. nee. De meeste dus... mensen houden zich met hele andere dingen bezig. Die zijn geen ontwerpers van... Ja. Uh, van uh, en bovendien is UX gewoon heel vaak misleidend. Het is gewoon ja. zo. We gebruiken allemaal trucjes. Ja, ja. Uh, dat, dat wordt gewoon gebruikt. Heel veel. Dus dan kan je gewoon niet zeggen... Uh, het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Want dat dus, is het gewoon niet. Dus dat zijn twee dingen. Ja. Deels gebruiker, deels vind de ontwerper. Zouden wij daar ook van moeten opleiden? Voor de, onze studenten dat ze weten van... Hey, ik vind van wel. Doen we misschien ook wel. Hè? Ja, we we al doen het ook wel, absoluut. Ja, we ja. doen ook echt wel die dingen. En het zijn soms dat ik... Uh, dus, dus, dus bijvoorbeeld met, met New Product Development... Uh, dan dan, dan moeten ze iets maken. Nou, net het eerste jaar. En ze doen er maar een blok. En dan zeg ik van, oké, okay, je hoeft niet alles uit te zoeken... maar ik wil wel dat je er kritisch over nadenkt. Okay. En als ze dus bij een oplossing niet kritisch hebben nagedacht... hoe zit het met wetten, als ik dit, dit een of ander technologisch iets bedenk... dat betekent dat mensen ontslagen worden en dat soort dingen. Als ze dat er niet bij hebben gezet, dan vind ik dat echt een minpunt. Okay, en dan ja. haal ik iets af. Ja. Want je kunt niet alles afnemen... maar ik vind wel dat je echt wel wat onderzoek mag doen. Ja. En is dat misschien ook iets waar... Daar zit ik de laatste tijd over na te denken. Van moet er misschien... je hebt in Silicon Valley, daar is eigenlijk uh, ontwerpmantra... zou je simpelweg kunnen samenvatten... maak mensen verslaafd aan ons product. Eigenlijk wel, hè? beetje wel. Dat ja. is wel wat er geprobeerd wordt. Ja. Hè? De, je moet mensen zoveel mogelijk gebruik laten maken van je gebruik. zouden zou er een humane tegen... Uh, reactie, een soort uh, design moeten bestaan... waarvan je zegt van, nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet over het product, het gaat over de mensen. Poef. Um, nou, ik, ik, wat jij zegt, ik heb ook inderdaad wel moeite mee... Dat, dat mensen verslaafd raken aan producten. Want dan gaat iets belangrijker worden dan dat het is. Mm -hmm. um, mm. En je gaat zo snel mee met de alle dag en wat in je omgeving zit. En het is zo moeilijk om er soms uit te komen. Dat is ja. weer dat stukje awareness. Ja. En uh, ik denk ook dat we studenten, best onze studenten daartoe te opleiden. En dat er ook echt wel genoeg zitten die die passie hebben. Uh, en dat, dat, dat ben ik blij om. Dus je hoeft niet de wereld te verbeteren, maar dat je nadenkt over je gebruiken. Want jij hebt een reden dat je het gemaakt hebt. Dus dat je... Tenminste, ik wil mezelf kunnen aankijken in de spiegel van... wat heb ik erin gedaan? Ja. Ben ik mensen aan het bespelen? Mm -hmm. um, of maak ik ze ook echt wijzer? En dan, dan kan ik wel zeggen van, ik wil mensen wijzer maken. Maar misschien wil die persoon dat helemaal niet. Mm -hmm. Dus dan ben ik ook aan het bepalen wat ik vind dat die ander moet doen en weten. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant is het misschien lekker makkelijk academisch gepraat van mij... die geen opdrachtgevers heeft en... Ze geldt niet verdiend met opdrachtgevers. Die... Hoezo ben je geen... Maar dat vind ik ook zo raar. Want wij krijgen de opdracht onze studenten ja. op te leiden tot iets. Nou ja, maar goed, maar het is interessant. Kijk, als wij zeggen van wij leiden onze studenten op tot uh, ethisch heel verantwoorde uh, ontwerpers... maar het bedrijfsleven in Nederland zit er toevallig helemaal niet op te wachten. Ik weet niet of het, het zou kunnen... Dan, dan nog, dan, dan. Ik, ik hoop wat we dan meegeven aan de studenten... is dat ze zelf na gaan denken. Want wat ik ook mooi vond... Van, ik bedoel, je hoeft niet meteen de hele wereld te verbeteren. Maar het zijn soms van die hele kleine initiatieven die ik leuk vind. Al is het al van, ik ga meer gescheiden mijn voedsel doen. Of ik koop alleen maar biologisch. Of iemand die had iets gepost van... Uh, hey joh, als iedereen nou uh, uh, één keer per week... of het één keer per maand vijf minuten plastic gaat opruimen en weggooien... Dus dat zijn hele kleine initiatieven. Maar als iedereen dat doet, kun je heel veel bereiken. Yeah, Net zoals yeah. als iedereen in Nederland 1 euro inlegt... dan heb je al, wat is het, 17 miljoen euro mis te doen. Yeah. Dus het wordt altijd in groot gedacht... of dit moet het, maar waarom kun je niet kleine dingetjes bij jezelf houden? Yeah, je yeah. kunt wel die drive hebben, maar als dat mijn passie is... en het is jouw passie niet, dan krijg ik jou niet mee. Nee. Moet ik dan tegen jou zeggen dat het jouw passie moet zijn... Nee, nee. Dat neem je ook niet aan. Je zegt ja, hallo. Ik bedenk het zelf wel. Ja. Dus, dus dat vind ik lastig. En ik denk, mijn reizen en dit soort gesprekken en je podcast, dat vond ik echt heel erg leuk. Ik ga er nu meer luisteren. <laughs> zo zeg, 30 stuks. Al. Ja, ja, ja. ja. Poef. Blijft, elke week komt er eentje bij zo ongeveer. Ja. En um, ik was naar Marokko en ik had. Even van alles aan mijn hoofd, privé en dingen. En ik ben hekel aan de winter, ik mis de zon, ik kan niet opladen. Dus ik heb een woestijntocht uh, ja. gedaan te paard. En um, ja, en wat heb je in de woestijn? Ja, niks. Wat je de, meeneemt, toch? De, wat je meeneemt is dus echt de essentials. Ja. Wat nou laptop, wat nou tig boeken. Ja. En dan kom ik vervolgens aan, dus ik zit daar ja, op een schaal. boeken mee. Zelfs geen boeken mee. Wow. Even een stukje niks doen. Yeah. Dat je gewoon naar de sterren loopt te kijken. Want ik was mijn paarden. En dat ik mijn paarden loop te kroelen. Want dieren, het aanraken, het aaien, creëert rust. Ik hou van dieren. En terwijl ik dan aan het reizen ben... dan zit je dus door de woestijn en dan gaan we naar het volgende hotel. Hè, daar een riad. En dat is dan gewoon in de midden is een tuin. En eromheen zit zitten dan, ja, een soort van uh, het hotel. En dan kom je eraan. In een niks, boem. Een hotel in de woestijn. Yeah. En die worden dan door zonnepanelen, krijgen zij een energie. Yeah. En dat is dan net genoeg bijvoorbeeld om een douche, één keer te douchen. Yeah. En dan kan er nog oplaatsen, twee personen. Maar alles in die slaapkamers was gewoon functioneel. Dus ze gebruikten het materiaal van daar mm -hmm. voor die muren. Dus je ziet daar het stroom. Misschien was het wel met stront, hè. Je hebt sommige plekken in Afrika dat ze stront gebruiken om mooie muren te maken. Yeah. Hey, het zou kunnen. Um, de bedden, de, ze zaten bedden, twee kastjes en lampen. En dan hadden ze hele mooie kleden. Tenminste, ik vond het mooi, want ik hou van die kleuren. Op de grond, zodat ik niet koude voeten had. En voor de gordijnen. Okay. En dat was ook alles wat ik nodig had. En toen dacht ik, ja, ik heb ook zoveel prularia eigenlijk. Ik heb niet zoveel nodig. En dan creëer ik heel veel rust. Mm -hmm. En dan ga je weer nadenken over spullen dat je hebt. En dan denk je, oh, ik moet weer eens gaan weggooien. En... Dus dat... dat ja, dan, dan zie je opeens andere, hoe mensen anders leven. Of die hebben minder... Uh, en die zijn helemaal prima gelukkig. En dat je denkt van ja, ik moet ook mijn geluk niet aan producten. Maar aan ervaring of wat het me geeft of wat ik heb. Ja, misschien is het ook een beetje een romantisering van die zijn prima gelukkig. Tuurlijk, dat zijn ook, ook dingen, op het moment dat ze... Uh, uh, als er iets gebeurt met ziek zijn, dan hebben wij natuurlijk wel allemaal hele goede ziekenhuizen. Ja. En zij misschien niet. Zij hebben een, een ziekenhuis op 400 ja. kilometer ja. afstand uh, per paard. En ze hebben minder geld. Dus ik bedoel, misschien zouden ze het wel willen. En je zegt ook niet altijd wat je wilt. Maar ik zag er ook wel een stuk rust. Dus de stress mm -hmm. van. Wij kunnen altijd iets lezen of altijd bijblijven in CMD. We moeten bijblijven in het werkveld. Er ja. komt weer een nieuwe gadget. Ja, en... ja, goed, er is natuurlijk wat voor te zeggen. Dat is het dat is toch ook zo'n verhaal over een. Uh, hoe heet zo iemand uh, van die christenen die dan naar Afrika gingen? Missionaris, een missionaris ja. en die zegt tegen een, een man die onder een boom zit: waarom zit je onder die boom? Nou, ik heb vanochtend gevist, ik heb genoeg en nu zit ik lekker onder een boom. Hm. Ik ga jou leren hoe je meer vissen kunt vangen. En waarom? Nou, dan kan je meer vissen vangen en dan uh, verdien je meer geld. Wat heb ik dat voor nodig? Ja. Nou, dan uh, kan je uiteindelijk personeel nemen... en dan kan je onder een boom gaan zitten. Je kan nu ook onder een ja. boom gaan zitten. Ja, dus die drukte. Oké, okay. ja, nou ja, er is wat voor te zeggen, ja. ja. En, en natuurlijk, we worden ook aangewakkerd door... Uh, wat is het? Mode. Mm -hmm. uh, Apple, die weer nieuwe producten heeft. En ja. Iedereen in onze omgeving staat ineens op tilt... en wil weer nieuwe Apple-producten kopen. ja. Yeah. Dus dat is de druk van de maatschappij. En, dan de, he, en bij ons is het dan ook nog de cultuur, CMD, creatieveling, dus Apple. Dus je moet anders, van die stempeltjes. Um, maar dat is dus inderdaad wat van je wordt verwacht of wat je wordt opgelegd. En ik weet het wel voor jou. Mm. Want als je kijkt met democratieën, werkt hier, vinden wij... Ja. Dus in de Midden-Oosten moet het ook werken. Wij geven je democratie. Dat is eigenlijk best wel arrogant. Mm -hmm. Want wij snappen dus hun helemaal niet. Nou, nee, ik zeg... Maar ik bedoel, dat ja. je het zo zegt, dan ga je niet kijken... Wat hebben zij ja. nodig? Dus... Ja, ja, ja. Ja. Want ook uh, een andere gedragsdesigner... Uh, wat is het? Dan Lockton. Ik heb dat opgeschreven, anders vergeet ik het. dat soort dingen. Die had ook iets gezegd van... Uh, wat vond ik mooi. Uh, je kunt naar... Ik hou van observeren van gebruikers, hè. Want, mm -hmm gedraging zijn anders wat ze doen en dan haal je meer uit. En dan ja. ga ik vragen van, hé, hey, waarom deed je dat? Um, dus hij zei van, ja, je kunt helpen... om ze be beter te laten doen wat ze aan het doen zijn. Of je kunt zeggen van, hé, hey, ik, uh, ik ga jou laten... I help you to understand it differently. Dus ik ga je eigenlijk vertellen hoe het moet. Okay. En het voorbeeld wat hij er gaf, van meerdere voorbeelden... maar wat ik leuk vond, dat was volgens mij een of ander Scandinavisch land... dan gingen er allemaal van die borden van, uh, ga hier niet barbecuen verboden, boetes, dat soort dingen. Of dat misschien nergens anders. En dan kun je wel zeggen, maar die mensen zijn aan het kamperen... en die gaan gewoon barbecuen. Yeah. Dus ze gaan het toch wel doen. Yeah. Dus in plaats van de, eh, niet doen, niet doen, allemaal verboden en boetes... wat hadden ze daar gemaakt? Dat hadden ze in de grond, en dat was in Australië ook... zit ook iedereen te barbecuen, toen ik daar was... Daar hebben ze gewoon al barbecues gemaakt. Yeah. En die zijn veilig, die yeah, zijn van ja, steen. Yeah. Dus op die manier voorkom je de yeah. branden. Yeah. En helemaal in Australië waren die branden. Dus ik, overal waar ik daar kwam, bij al die campings. er waren een heleboel barbecueplekken. Yeah. Dus dan kijk je naar de gebruik en ontwerp je daarvoor. in plaats van je zegt van nee, dit is het wat jij moet hebben als gedrag. Yeah. Dus in plaats, van, ja, ja, in plaats van te verbieden. dan waarom dat, ze het, het ja. doen. Ja, dat heb je in Nederland toch ook een beetje een heel ander voorbeeld. Nederland, Nederland was, daar niet zo, was daar een tijdje goed in. Um, maar uh, Zwitserland staat nu heel goed in. Portugal ook. Uh, met uh, heroïnegebruikers. In plaats van ze te verbieden en telkens in de gevangenis te stoppen. Mm -hmm. Het grote probleem van heroïnegebruikers is niet zozeer de heroïne. maar de hoeveelheid geld die het kost. Ja, dus dat, mm -hmm. uh, dat is het destructieve eraan. Dus als je ze heroïne geeft. is het probleem opgelost. Voor een groot deel. Mm -hmm. De verslaving is er nog steeds, maar ze hoeven niet meer duizend euro per dag te ritselen. Ik ja. denk, duizend euro per dag, holy shit, dat is best ja. knap. Dus als iemand dat kan, dan kan hij dus die kwaliteiten ergens anders in gaan steken. Ja. En daarbij heroïne blijven gebruiken, naar lust. Doet dat niet ook een hele lading met je hersenen? Dat, nou ja, dat schijnt met, dus... Uh, uh, nou ja, natuurlijk. Oh. Ja, vanzelfsprekend is het niet uh, gezond. Dan kun je het beter niet doen. Maar uh, de, de lifestyle die erbij zit. die veroorzaakt ja. wordt ja, door. Uh, en dat is, ja. dat is vergelijkbaar met. Het is natuurlijk een iets extremer voorbeeld dan die barbecues. Ja. Maar, <laughs> ja. maar nee, maar het lijkt erop. Ja. Ik ja, vind dit, vind dat dit, soort, dit soort manieren van denken zijn ja. natuurlijk veel interessanter. Ben je de symptomen aan het bestrijden ja. of ben je de oorzaken? Ja. En als je kijkt bij mij dus. Bij mij is, ik doe al een onderzoeksvakken. Mm -hmm. Als mijn studenten een oplossing komen voor de symptomen, maar ze begrijpen niet de gebruiker, dan heb je niet gehaald. Ja, ja. Dus waar komt dat gedrag vandaan? Mm -hmm. En als je daar iets voor ontwerpt, dan ben ik gelukkig. Dan zeg ik het makkelijker dan het is, maar dat is heel belangrijk voor mij. Um, en ja, ik denk dat je beter, dan maak je betere producten, maar ik denk ook producten die je zult blijven gebruiken, omdat ze je echt helpen. Ja. Hey, en, en ik wilde ook toch nog even wat over cultuur ja. hebben. Want dat is iets waar je mee bezig houdt. Ja. Cultuurverschillen. We hebben natuurlijk ook wat verschillende studenten met verschillende culturele achtergronden. Ja. Je hebt natuurlijk het man-vrouw, ja. verschillen, verschillen. CMD, MIC. Uiteraard. Allemaal ja. cultuur. Ja. Ja, ja. Ik vind dat heel interessant. Um, <laughs> en misschien ook wel <laughs> wat het doet is. Um... Weer dat stukje bewustwording. Op het moment dat je met een andere cultuur bent, dan ga je overeenkomsten en verschillen zien. Mm -hmm. En ik ben altijd een behoorlijk analytisch persoon geweest en reflecterend. Dus dan ben ik in staat van, hé, hey, ik doe dit anders. Waarom? Mm -hmm. um, en wellicht dat ik TCT mezelf dan beter ga begrijpen. Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> en uh, ik merk, ik doe dan een, ik doe culture mapping. Rare, rare titel, whatever. Het gaat over een cultuurvak. En een van de opdrachten die ik aan de studenten geef... is dat ze hun culturen... moeten ze dan in een soort van A3-poster verwerken. En dan zeg je, culturen is van... wij in onze maatschappij, we zijn individualistisch... dus wij kiezen zelf onze vrienden. Wij kiezen zelf onze hobby's. Wij kiezen zelf onze studie. Dus het zijn, Wij hebben de vrijheid om te kiezen. En als het bij je past, dan blijf je. Pas het niet bij je. Dus het is niet eens dat je er bewust van bent... Uh, maar je denkt van: Oh god, ik voel me niet thuis en je gaat ergens anders naartoe. Dus, um, dus ik zeg dan tegen die studenten: Doe dat wat is belangrijk voor je familie. Dus van, uh, he, denk aan kleding, je hobby's, je familie, hoe jullie verjaardagen doen. Misschien heb je waarde die je belangrijk vindt, geloof. Maak daar een collage van uh, uh, en dan gaan we erover praten. Okay. En dan vertel ik het over mij. Yeah. Want mijn keuzes zeggen iets over mij. Yeah. Uh, ik kies bijvoorbeeld... Uh, uh, als, als sport heb ik kickboksen. Mm -hmm. Maar ik kan kickboksen doen bij de recreanten. Of kickboksen, ik doe bij de vechters. Uh, en er zit gewoon een verschil in. De recreant is leuk, fun. En de kickboksers, dat, bij de vechters... Dan ben ik mezelf echt aan het uitdagen. ik hou van die uitdagingen groter worden. Okay. Of groter. Ik ben klein, dus ik denk in groter worden. Yeah. Yeah. <laughs> in beter worden. Yeah. Um, en dat had ik toen ook, je ik Kraft Maga, maar toen had ik op den duur niet genoeg partners die me uitdaagden. En dan raak ik verveeld Dan ga ik iets anders doen. Maar, maar het was te goed in mensen ja. elkaar slaan. Want dat is Krav Maga, toch? Het tot. Het speels en ik miste op den duur echt het vechtelement. Uh, dus ik zocht iets nieuws. Dus okay. ik, ik doe het nog steeds, want ik heb nu een plek gevonden waar in ieder geval wat. Wat er meer gevorderden zijn en dan yeah, kan ik ermee yeah, yeah. spelen. Oké, okay, maar jij zoekt gewoon altijd mensen om jij niet beter te zijn. Is dat het? Ja, ja, dat ik uitgedaagd word, dat ik wil ja. groeien. Ja. Nou, dus met, wat het dus met dat cultuur is, dan um, beïnvloedt je gedrag, het beïnvloedt hoe je dingen ziet. Um, en je ouders zijn heel belangrijk, je kleuterschool zijn heel belangrijk en je peuterschool. Dus zeg maar de eerste tien jaar van je leven bepalen heel erg hoe je denkt. Oké. Okay. Um, ik ben bijvoorbeeld uh, voornamelijk door mijn vader opgevoed, Want mijn moeder is heel jong overleden. Dus ik ben ook gewend om te knutselen en dat soort dingen. Uh, jouw dochtertje vind ik heel erg leuk. Je bent niet allemaal uh, um, prinsesjes aan het geven, maar Lego dingetjes. Dus je zit ook veel meer Dus in plaats van dat je heel veel... Heel veel je hebt cultuur in Amerika, ik moet mooi zijn. Mm -hmm. uh, dus ook van die shirtjes, I'm a princess. En dan is dat in Amerika. Uh, terwijl de jongens is van, van... oh, ik word een brandweerman. Mm -hmm. Dus daardoor zijn... jongens meer geneigd... om lef te hebben en dingen te proberen... en wilde dingen te doen dan meisjes. En ik denk mm -hmm. dat daarom ook vrouwen... minder lef hebben en minder... al is het met salarisonderhandelingen. Dat ze yeah. minder brutaal zijn. Mm -hmm. Dus... We ontnemen dingen van ze, mm -hmm. vind ik. Ja, ja. helemaal met je. En, en dat is dus ook. En het wordt versterkt op allerlei heel veel manieren. Heel veel manieren. De hele tijd. Als kind draag je gewoon, wat ik zeg, die, die kleurtjes in het roze. En van oh, ik wil een prinsesje worden. En wel, ik wil ik dan met transformers te spelen en dat soort dingen. En met mijn zus Klom in bomen viel er eruit. Ja. En... Ik stond gisteren dus in het Krullenmuller eh, met een, een nicht van mij. En toen zaten we te kijken naar een schilderij. En dat was een, een tekening uit 1890 of zo. Van een schildering op de muur in een meisjeskamer. En er stonden allemaal een soort van bruidjes. En die stonden in een idyllische omgeving. Met een hek eromheen. En in de verte zag je dan de gevaarlijke buitenwereld. Maar... De, ja, binnen groen. dat hek was alles groen... Oh. en ze waren bloemetjes aan het plukken... en daaraan aan het ruiken. What the fuck? Als je opgroeid in <laughs> zo'n meisje kan, inderdaad... Dan, dan wordt het dus van je verwacht... Ja. dat je veilig binnen... Nou, ik vond het ja. verschrikkelijk, ja. Het is, het, het, je ziet heel veel van die Amerikaanse sterren... die, die spelen maar een soort van eigenlijk dom. Ja. Ja. Omdat het Verwacht wordt, ik vind ja. het ja. Nou, En andere dingen met cultuur um, is dat ik uh, dan snap ik waarom bijvoorbeeld bepaalde studenten moeite hebben met iets. Ik had vorig jaar, ik denk dat ze Chinees was. En die zat in een team. En de Chinezen die houden van ik maak het even wat zwart-witter. Ja, ja, ja. Toch een stukje harmonie, hè, het groepsgevoel. En ze moesten halverwege het vak uh, hun verslag inleveren. Ze waren allemaal slecht hoor. Ik was echt geschokt door de kwaliteit. Ik vond het zo slecht. Ik ben toen aan het einde van de les ook teleurgesteld weggelopen. Um, hadden ze ook wel door mijn studenten. Eentje had een afspraak met mij. Ik kreeg ze niet meer vandaag. Ik ben even klaar met jullie. <lacht> en uh, het was... Het <lacht> is echt zo <lacht> niet noord holland Ja, maar daarom ja. hebben ze dus ook moeite ja, met mij. Ja, ja. Vooral ja, ja. de beginschrikken ja, ja, ja. studenten ja, ja. van mij. Ja. Want ik ben niet de standaard vrouw. Ja, ja. Ik ben niet, ah, oh, kom tegen mijn borst. Ai, ai, ai. Ja, ja. Um, wat ook niks mis mee is hoor. Want nu klinkt het alsof het... Hè? Dus dat heb je absoluut nodig, vind ik ook. Maar um, dus ik maar zag goed, maar dat, dat verslag. Is eigenlijk al een, ja, de, ja, ja. Maar ik zag dat verslag. En de helft van het team was er niet. En dat was echt niet goed. En dat klopte en ik echt zo. Hij is gewoon slecht. Ja. Ik, ik kan het niet aardiger ja. brengen. Um, en ze wilde ook eigenlijk niks zeggen over die andere teamgenoten. Ik zeg: zo, ze, wat hebben ze gedaan? Nou, en dan zit ik dus, weet ik... Voor het. Ik ben dan zeg maar de autoriteit. Yeah. Dus ik zeg, is het dan, is het, ik zeg nou geef nou. Dus ik blijf pushen. Ik weet dat ze daar moeite mee heeft. Nou, dan kwam het er eigenlijk uit die andere twee deden niks. Ik zei oké okay, prima. Nou, zij willen de harmonie eigenlijk houden. Yeah. En bij de groep. Ik, zo, ik geef je twee keuzes. Dus ik maak het al makkelijker voor haar, minder keuzes. En ik geef haar de vrijheid. Nou, ik push je er dan wel. Ik zeg zo. Of je gaat met het hele team verder en de kans dat je het vak haalt is ongeveer nul. Of je split en je hebt een kans dat je het haalt. Nou, en ik weet dat in die culturen moet je slagen. Dus ze zit, zit daar in die mix van: ik moet mijn team in de steek laten. En, maar wacht even, ik krijg het wel, mijn autoriteit. En ik moet het ook halen. Dus die zat daar. Ik echt, als ik jou was. Hè? Zorg er nu voor dat je zelf je punten haalt. Yeah. Dus ik hielp er ook om dat setje te geven. En dat heeft ze gedaan. Okay. Dus met z'n tweeën. En die hebben toen een goed rapport opgeleverd, joh. Oh. Nou, die andere twee hebben het vak ook niet gehaald, zagen het nu niet meer terug. Nee. Dat ja, is ook hun probleem. Yeah, yeah, yeah. Dus dan weet ik dat een stuk cultuur, dat ik een stukje sturing kan geven. Um, maar het zorgt ook voor een bepaald uh, gedrag. En misschien omdat ik joods ben dat ik ook wat makkelijker dingen kan aanspreken. Want dan is er niet meteen, oeh, racistische opmerking. Want dan heb ik ook een beetje het gevoel dat je heel erg mee moet oppassen. En dat je zegt iets en je bent, en als je een blanke arier bent, dan oeh, uh, racistisch. Is dat zo? Nooit, uh... Nou, het is, ik heb het één keer gehad dat ik op Facebook iets over Sinterklaas had gezet. Niet, niet over dat hele uh, Zwarte Piet gebeuren, maar gewoon over tradities. Tradities liggen heel dicht bij je culturele waarden. Op het moment dat je daaraan komt, dan zie je dat mensen opeens... Oh, heel erg heet worden, omdat het heel dicht bij mensen ligt. Dus het enige wat ik had opgeschreven, dat ik het zo... Zo interessant vond dat mensen zo, als je aan traditie komt, opeens, mensen, oh, zwart-wit, hoe heb je het lef? Blijf vanavond, ik wil Spanje met die stierengevechten. Ik bedoel, ik vind het afschuwelijk, maar je doet daar. En die, die mensen ontploffen. als dus ik had alleen dat gezegd. En toen had een, een vriend van mij had erop gereageerd en die was het met me eens. En toen ging ik naar uh, kerst. En bij uh, een vriendin van mij, zij is Molux, maar haar stiefvader is Surinaams... En ik op het matje geroepen. En ik had zoiets van, ja, weet je wel, met discriminatie en racisme. En ik zat ook echt zo... En ons ik echt zo, joh, weet ik, maar heb je wel mijn post gelezen? Ja, want er staat ja. helemaal niks over. Ja, een enorme racist zit erin die daarop reageerde. Want die vriend van mij, die is hartstikke blank, grote baard en kaal. Nou, stempel racist. Yeah. Terwijl die getrouwd is met een hele donkere vrouw. Ja, ja. En nou, een dochtertje. Dat zegt is niks, ja. dus, maar het zegt allemaal niks, ja. Maar het van die stempeltjes. Nou, en ik heb dus... We hebben ook heel veel verschillende culturen, Noord-Afrikanen en dat soort dingen. En ik kan dan heel makkelijk hun aanspreken op van... Hé hey joh, ik weet dat dit normaal voor jou is of het laat komen. Hier niet, kom op tijd. Ja, ja, ja. Of uh, ik weet dat, dat een ander wilde bijvoorbeeld zijn team niet afvallen... waardoor eigenlijk hij het bijna niet gehaald heeft. Dus mm. ik heb met hem gesproken. Ik zeg, joh, ik snap vanuit jouw cultuur is het dat je team niet afvalt... en dat je dus niet zegt. Maar, maar moeten dan misschien moet de, moeten onze docenten... want jij blijkt duidelijk... Hele grote culturele kennis van verschillende nou. culturen. Nou ja, dat klinkt zo. In elk geval, Weet zo heel zien, veel ook niet. Maar, maar we zullen zien meer dan ik. Moeten wij daar misschien ook meer van afweten, weten... zodat we studenten daar uh, gerichter op kunnen aanspreken? Um. Want ik denk dat we, we ze daar best wel mee zouden kunnen helpen. Het zou me niks verbazen als sommige mensen uh, de opleiding niet halen... omdat ze gewoon de cultuur niet snappen... Het zou best kunnen. Ja, en dat zou een hartstikke zonde zijn. Want er is denk ik wel binnen de, in elk geval de di digitale designwereld... een absoluut eh, diversiteitsprobleem. Ja. Alleen maar verwende nou, blanke mannen werken daar. Nou, ik denk... Ik, misschien wel, maar het zou dus ook gewoon... Uh, je, je moet het er maar willen, hoor. Dat je, nou, tenminste, ik spreek studenten ook aan op hun gedrag. Maar dat is niet altijd leuk om te doen. Studenten vinden het ook niet zo altijd leuk. En dat maakt me ook niet echt populair. Nou ja, dat toch ook weer wel, want ze kiezen je wel als coach. Ja, het gaat twee kanten op. Ja. Uh, maar dan moet je het wel doen. Uh, want ik heb bijvoorbeeld ook, wat je soms tegen mensen, ja, ik word niet aangenomen vanwege mijn naam. En dan zeg ik nee, je wordt niet aangenomen omdat het gewoon een waardeloze brief is. Ja, nou ja, dat zijn twee dingen. Ja, nou ja, en die ja, denkt ja. van, oh, ik heb het geprobeerd, ik ben er niet geworden, komt vanwege mijn naam. Ja. Het nou is niet ja, goed, maar het, het, het, dus, is, het is er. Ja. Maar sommigen maken het ook te makkelijk van, oh, het komt doordat. Maar je moet ook, als je een baan wilt hebben, dan krijg je niet zo'n 1, 2, 3. Dan moet je ook voor werken. Ja. Dus het, het, het is er. Ja. Maar sommigen geven het ook te makkelijk dat het daaraan ligt. Ja. En als je daar de mensen op stuurt, van hé hey jongens, dus het, het zou best kunnen. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, ik zit er wel eens over te denken: moeten we daar niet meer bewuster mee ja. bezig zijn? Ja, want ik, een voorbeeld wat ik kan geven, wat ik dat wel grappig vind: hebt sommige culturen gaat het meer om een relatie dan om uh, het doel dus je krijgt een baan omdat je de zus bent van ja, ja, ja, ja. en niet omdat je zo goed bent mm -hmm. of je ah, zit... ja trouwens het is in sommige dat is hier ook ja oké okay. maar niet hier... zo extreem nou ja <laughs> ik kom het, is, op ik, goed, het is niet zo extreem ja. maar het werkt wel zo Tuurlijk. je krijgt een baan via weet je via via nou het is het geeft je de ingang en dan moet je jezelf ja. bewijzen ja, nou ja, oké, okay, ja. Yeah, dus de yeah. ingang, vooral gebruiken, heel yeah, goed. Ik yeah. denk dat we dat als Nederlandse cultuur misschien te weinig doen. Ik ja. ben er zelf ook niet zo goed altijd in. Maar dan moet je zelf bewijzen. En weer een voorbeeld bij kickbox, waar ik wel moest lachen. Het is dan ook een cult Pas na een jaar vraagt ze, hé, hey, wat doe je? Ja, ik ben docent. Sorry, okay. wat? Yeah. <laughs> dus, dus dat is het eerste. En, uh, maar ik heb dan ook mijn voordelen. Want ik zie opeens een van die boys daar rondlopen bij MEC. Ik hé, hey, wat doe jij hier? Zei hij. Wat doe jij hier? Bleek nee. hij een student bij MEC te zijn. Ja, ja, ja, ja. En ik een docent bij CMD. Dan denk je, oh ja. En, uh, maar een andere <lacht> jongen, die zat daar ook echt. Dat, dat, um, uh, die zat daar ook van, oh jij bent docent. Oh, als ik van jou het een, een, een papiertje krijg, dan ga ik wel studeren. Ik zo, nou dat werkt niet zo bij mij. Ja, ja, ja, ja. Maar die denkt dan ook echt dat dat kan. En die probeer dat. Een Nederlander oh. zou dat niet zo snel proberen. Dus dat is ook wel een stukje wat erin zit, hey, omdat ik uh, nee, dat werkt niet zo in Nederland. Nou ja, in, uh, uh, in bepaalde kringen werkt het wel. Kijk maar, er is elke week alweer een nieuw VVD-schandaal. Uh, ja, <laughs> ja. Dus het werkt gewoon wel zo. Ja, dat is inderdaad ja. de Boys Club. Daar zit ook inderdaad elkaar ja. lekker in te dekken. En, uh, wel. De corruptie niet, is er wel. Het oh, ja. ja. ja wat alleen wat, betreft... wat beperkter en het, is wat, wat, het wordt wat. Het wat, is onzichtbaar. Het wordt wat sneakier gedaan. Ja. Het is, ik geloof, Irma had een boek. Ik weet niet hoe dat boek heet, moest, ik vond het wel interessant. Iets over allemaal mensen die zelfmoord hadden gepleegd. Zo, leuk onderwerp. Ja. Maar dat, um, ik bedoel, als je een serie ziet. Ik bedoel, heel duidelijk. Hey, hij heeft je vermoord, je bent dood en hij heeft er tien vermoord. Heel duidelijk. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld met al die banken, die mensen ja. die liegen. En dat ja. andere mensen dus, dus over hun werk kunnen niet meer huis betalen. Uh, en die plegen zelfmoord. Ja, ja, dat en er is zijn de, veel de, meer dat mensen. Is dat, boek, dat is een boek. Zelfmoorden door de crisis of zo. Het is Ja. Het ongelas, is dus, dus, dus, alle namen van. Het is dus kijk, zo'n zo, zo, zo um, massamoordenaar. Massamoordenaar, hoe ja. Serial killer. Ja. Die heeft dan eigenlijk minder moorden op zijn geweten. dan een heleboel van die witte boorden. Ja, ja, ja. Maar omdat er dus een, een stap tussen zit. dus niet direct het mes tussen de ribben wordt gestoken. wordt die link niet zo snel gelegd. En er wordt ja. er wat minder mee gedaan. Ja. Dus dat is in design. Je kunt stappen ertussen zetten... en ontwerpen om bewustwording te creëren... of juist dingen weg te halen zodat mensen makkelijker gaan betalen. Ja. Maar dan moet je dus weten hoe hè, het hoofd werkt. En ja, ook een stuk cultuur. Hoe, hoe kiezen zij voor de harmonie? Of van, hé, hey, het gaat om mij. Zie mij. In Amerika schep je wat meer op. Mm -hmm. Dat hoort erbij. Mm -hmm. Wij doen dat niet. Ja. Dus ik heb ook zo'n student die wilde naar het buitenland en Amerika. Ik kreeg zo, nou, dan moet je dit meer voor wat kijken. Ik ben naar het excellentieprogramma en allemaal. Dus dan moet je veel meer. Dus ik ga voor voorbeeld hoe je dat kan doen. Hij zei, ja, maar daar ben ik niet. Maar ja, dat dus gebeurt zei. hier trouwens ook, hoor. Maar niet in die maat. Ja. O, oh, trouwens, ja, nu je dat ja, okay. zegt. Een vriendin van mij, die komt uit Denemarken. En die werkt dan hier en die heeft heel veel cv's die ze binnenleest. En ze, heeft van, ze kan uit bepaalde culturen. Er komen echt de meest idiote CV's binnen. die zeggen dat ze ervaring hebben. en dat is op niks gestoeld. Oké. Ja, ja, En die denken. en die zijn dan. en die snappen dan niet waarom ze niet worden aangenomen. Ja, yeah, ja. Yeah. En, dat, en dat, dat je denkt van, huh? Ja. Yeah. En dat heeft dan toch iets te maken met. Ik uh, kan natuurlijk. die CV's kon ik niet van haar krijgen. anders was, uh, yeah. Maar dat, we hadden het erover. Dus uh, zij, zij doet bij mij ook een kickboxen. en af en toe dan. Uh, praten we erover, vind ik fascinerend, want zij is Deens. En in Denemarken wordt je betaald om te studeren... en hier moet je betalen om te ja, studeren. Ja, ja, ja. Dus iedereen heeft daar ook een studie. Ja, ja, ja. er zijn wel meer... In Finland is uh, kleuterjuf een universitaire opleiding... Dus daar hechten ze iets meer waarde aan, aan, aan onderwijs. Ik vind dat, wat ik zeg over cultuur. De eerste en tien een goed jaar baan ook. bepalen heel veel van jouw gedrag. En ja. ik denk dat, dat dus zo'n kleuterjuf. Ik ben het er mee eens, nou, ik, ik weet niet wat ze krijgen. Maar wel dat je snapt wat is jouw impact op het kind Tuurlijk. Want dat is enorm groot. Super, ja. Ik merk dat hier ook. Verschillende juffen. De eerste paar juffen die uh, Kiki heeft gehad. Fantastisch. En uh, nou, nu. Even iets minder, nu gaat het weer wat beter, maar dat heeft enorme ja. invloed. Ja. Je passie, je drive, je dingen, ja. Ja. Ja, dat ja, wordt onderschat. Ja. Hé, hey, zijn er nog dingen die we, waar we het over moeten hebben? Dat jij nog wat in je aantekeningen boekjes staan? Ja, bij mij, ik ben zo'n ADD, dus één grote chaos. Ik zat echt van, wat had ik het over... Uh, ja, ik vond het krav euh, Nee, dat... Krav kwaliteit, lijkt een be beetje op elkaar. Um, dus dat ik het lastig vond. Hè, wat, wat ik zei, kwaliteit, dingen voor mezelf. Functioneel en emotioneel. Yeah. nou De kwaliteit van studenten hebben we het over gehad. Yeah. Voor mij is het dan vooral... het moet uit onderzoek komen in één rode lijn. Vooral nou, één en feedback willen vragen. Maar ik had het dan bijvoorbeeld ook over... Je hebt heel veel dingen... Als iets belangrijk is ga je nadenken over kwaliteit. En... Um, over heel veel dingen weet ik het niet. En ik had... Uh, uh, ik heb hier bijvoorbeeld... Want ik weet dat jij van voedsel houdt. Voedsel, eten. <lacht> en ik zie hier iets... Want dat is het ook. Ik heb met mijn vader is echt een... een uh, die houdt van lekker eten. En die gaat dan naar allemaal dure restaurants. En, als, ja. uh, en dan geeft hij ook tips aan de kok van... Hé, hey, er zat te weinig zout in. Ja. En ik denk... Ja, voor mij is dan uit eten gaan veel meer de gezelligheid. Dus hey, als er wat te veel zout in zat, het zal wel. Ja, ja. Oké, ja. Um, okay, ja. ja. En, en hier heb je dan mentos choco. Met <laughs> karamel chocola. Het was ook gratis, anders neem ik het ook niet mee, hoor. Want wat klinkt dit smeren? Yeah, ja, yeah. ja. Maar dat is dus ook misschien uh, merk. Eh, want ik zit heel erg in merken en consistentie. Als je bij mentos denkt, denk je aan iets fris... En dit klinkt als een soort van mislukte rollo. Ja, maar aan de andere kant... Mentos Choco, het is dus, uh, After Eight. Ken je die nog? Die ja, ja. ja, ja. Chocola met mint. Ja. Toch? Dit zal er denk ik. Ja, maar dat zou, zou het succes worden als het bij Mentos is? Ik vind het, zo, ik vind het heel vies uitzien. Aan het pakje. <laughs> ik hou niet van melkchocola. Dus mijn vraag is... <laughs> <laughs> even proberen. Het proeven. Een kwalitatief oordeel geven over... Ja. ja, maar dit is ook wat het is. Wij kijken ernaar. Het is ook bijvoorbeeld, wat is kwaliteit? Voor mij is het ook consistentie. Zoals bij een merk, ik verwacht iets. Okay. Dus als het iets compleet anders is... Ja. kan ik er of door worden verrast... of enorm door worden gestoord. Oh, wat ziet dat er vies uit? Ja, ja het is ook echt een vies. Dat ziet er uit als een werters dus echt... Echt een ding uit. Volgens He? ja. mij klinkt het ontzettend ontsmakelijk. Hoor je me eens zo sabbelen? Ik <laughs> kan er niet op bijten, oh, ah. wel heel hard bijten. Ja. <laughs> Ik zit enthousiast vanaf stralen. Door mij gaat dit geen succes worden, Nek. Nee. nee. nee. nee. Dus ik, dat is nog een stukje branding, wat, wat voor mij belangrijk is. Um, nee, gewoon... Mentos, uit... ja, heel veel in de verte proef je heel klein een beetje mint. Het mm. lijkt inderdaad een beetje op van die... Ja. Ja, maar dit is een of andere marketeer en die zag een of andere markt. Van, oh dat is interessant, laten we dat ook maken. Maar of het past bij het bedrijf. En een voorbeeld wat ik daarvan heb is bijvoorbeeld Philips. Um, Philips heeft ontzettend veel kennis in huis, mm -hmm. hè? En uh, dus toen had je die mobiele markt. En dachten ze, oh, daar gaan we geld aan verdienen. Hè? Ze hebben de kennis in huis, hebben ze allemaal beeldjes gemaakt. Hè? Iedereen kocht die dingen. En uh, dat is eigenlijk enorm flop geworden. En dat snap ik ook wel. Want als je kijkt wat we de gebruiker, hoe zien ze Philips? Die maakt die lampjes en de tv's. Had hoe? Philips mobiele telefoons? Ja. Echt? ja. Maar dus, dus als ik, ik zie je als bedrijf met lampjes en tv's. Hoe kun je dan een goed te telefoontje maken? En die was wel goed, maar die past er niet bij. Past niet bij het merk. Dus jij weet het niet eens. Dus ik denk ook, het is ook iets ja. van als jij iets doet. Want wij zijn in jou als visiles heb jij meerdere rollen. Dus je met een vader. Je hebt lampjes, Philips is lampjes, tv's maken. Ja, toch wel meer dan. Dan maar, maar meer keukenapparaat en dat soort dingen. En dat werd niet gepakt op een of andere manier. Want dan ga je denken maar een, van... een landline telefoon zou ik me wel weer kunnen voorstellen. Omdat het met een lamp te maken heeft. Omdat het met je huis te maken heeft. Ja, dus een huis ja. en een lamp en vanuit die. Dus misschien als je het op een andere manier erin fiet, zou het wel kunnen. Ja, of als we een betere telefoon of betere marketing hadden gedaan... dat het wel had gewerkt. Nou, ja, ik weet, ik weet het niet. Um, ik denk als het gewoon niet bij je past... dan komt het niet eerlijk over voor de consument. Dus dan van, hoe zien zij jou? Als zij jou anders zien dan wie jij bent... dan moet je of een gevecht, zeg maar, aan... om te overtuigen dat je het echt beheerst... Mm -hmm. of moet je blijven bij wat je bent. Dus ik, ik, ik weet niet wat je zou moeten doen. Ja. Maar ik denk, als je ervoor gaat, moet je het wel goed doen. En soms, want ik weet ook dat je zei van... ergens in een van die interviews... ik heb er zoveel geluisterd. <laughs> van, um, uh, van, van verbeteringen. Hè? Het moet ja. altijd maar verbeterd worden en nieuw. En dan heb je een nieuwe iPhone. Waarom maak je niet de oude iPhone beter? Uh, maar het moet nieuw, want de markt verwacht nieuw. net zoals hier, ja. marketeer, ik moet iets verkopen. Hier nieuw. Mm -hmm. Mentos, uh, nog uh, Choco, karamel uh, uh, ding. Ik heb het idee dat je hierdoor betaald wordt... Provinmentals? Ja, je zit Nou, maar het is, het is omdat het niet is wat je verwacht. Ja, ja, ja, ja. En misschien als, je, als, je, als het een ander merk was, een Deen, ja. weet ik veel, ja. die maken dat soort dingetjes. Dat maar ik vind het inderdaad zijn. wel een voorbeeld. Ik heb het er wel eens over, over uh, mensen hebben het dan over ja, dingen, we moeten veranderen. En ik vind dat je niet moet veranderen, je moet verbeteren. Ja. Je moet niet veranderen ja. om het te veranderen, je moet alleen maar veranderen als het beter wordt. Als het slechter wordt, dus of hetzelfde mm -hmm. blijft is er eigenlijk geen reden om te veranderen. Ik, ja, ik ben het er wel mee eens. De drang alles maar te doen. En, en, dat kan ook niet. Maar daarom denk ik ook dat je passie moet hebben achter je, wat je doet. Ja. Nou, dat kan ik wel mooi zeggen. Mm -hmm. Ik heb iets gevonden waar ik een passie in heb. Dus ik heb ja. geluk. Ja. En ik weet ook genoeg mensen die doen iets en hebben geen passie in. Ja. Dus ja. ik heb wel echt mazzel met wat ik doe. Nou, ik heb wel het idee dat uh, onze studenten... Voorlopig in elk geval de mogelijkheid hebben om ja. iets te vinden waar ze met passie aan kunnen werken. In, in ja. West-Europa en in, in de randstad, uh, ja, daar heb je die mogelijkheden. Uh, in andere gebieden van de wereld is dat een stuk lastiger, natuurlijk. Ja. En het zorgt er ook weer voor dat het moeilijker is voor hen om te kiezen? Je hebt zoveel keuze, dan mm. moet je kiezen. Mm. Dus dat is het tegenovergestelde wat je oh, geeft. Ja. Ja. Ja. Dus ik denk, ontwerpers helpen soms ja. ook keuzetools te maken. Okay. Yeah. En, en waarom zeg ik dat? Een kiezen, want ik ook al, um, er waren, dat hoorde ik van mijn vader... een paar Joodse vrouwen die zijn toen uh, uh, orthodox geworden. Het nou, is hun reden waarom ze dat doen. Maar een reden daarvoor was, en dat vond ik wel apart... maar hè, dat is vanuit mijn perspectief is uh, omdat er dan al heel veel voor hun bepaald was... en ze niet over hoefden na te denken. Ah ja. yeah. En dat gaf rust. Yeah, yeah. Dan konden ze hun energie in andere dingen steken. Yeah. En dat waren geen domme vrouwen. Yeah. Dat je denkt, oh, simpel, dus dat is een oplossing. Yeah. Maar er is zoveel over na kunnen denken. Dus doordat je keuzes weghaalt... heb je yeah. weer ruimte om over andere dingen na te denken... Ja, je merkt dat bij, ik merk dat zelf wel eens bij uh, dingen als uh, uh, rouwen. Weet je, als er iemand doodgaat, daar hebben, heb ik in elk geval geen rituelen voor. Daar heb ik geen manier voor. Dus daar is geen. En in Griekenland is gewoon, nou, je, weet ik veel, je, dit doe je en daarna doe je dit <coughs> en daarna doe je dit. En dan heb je nog dertig dagen rouw. En dan heb je voor sommige mensen een jaar lang rouw. En dan is het klaar. Ja. Heel duidelijk van, zo werkt dat. Hier ja. hebben we dat helemaal niet. Nee. En dat is een stuk... Los het maar zelf op. Ja. Weer dat hele individuele. Ja. En dat heeft zijn voordelen. Je kan lekker doen ja. wat je zin in hebt. En zijn nadelen. Ja. Wat moet je doen? Ja. Help. Ja. Uh, uh. Daarom hebben we al die hulpboeken. Ja, ja. Uh. Daar gaat iedereen nu allemaal van die gekke ja, ja. gekke dingen doen. Ja. Oké. Okay. Dus. Ja. Oh, nog een laatste misschien. Of studenten. Onze, uh, ik heb het wel een paar keer gehad... dat ik aan het einde van het jaar tegen studenten heb gezegd... van, hé hey joh, uh, ik heb je het voordeel van de twijfel gegeven bij dat vak. En dan had ik ze bij het eindproject. En ik echt zo uh, en dan was het niet goed. Want ik denk dat je hier niet hoort. Mm -hmm. uh, de, de, um, de, je, je snapt <kuggen> de studie niet of je bent gewoon geen CND'er... Uh, of je hebt niet de juiste houding. Of het is gewoon, hè, dus het kan zijn, je kunt het niveau niet aan... maar het kan ook zijn dat je gewoon geen CMD'er bent. Hè? Prima, omdat je gewoon een verkeerde keuze hebt gemaakt. Maar dat vind ik niet makkelijk om te zeggen... maar ik vind het wel zo eerlijk. Ja. Omdat ik dan die student even wakker schud... en die mag zelf dan bepalen wat hij doet. En ik heb toen zo'n student een keer uh, teruggezien bij MIC. Oké. Okay. En, uh, en die is helemaal gelukkig daar. Ja, ja, ja. En die was het eigenlijk heel blij... Ik leg ook uit waarom ik denk dat ze er niet bij horen. Mm -hmm. Zodat ze daar iets mee kunnen. Hè? Dus ik ja. probeer het wel echt concreet te maken. Want anders zeg je, ja, het is niet goed. Ja. Dan, ja, dan weet ja, je ja, niks. Nee, precies. Um, dus ik denk dat het wel goed is dat we dat, we, uh, dat doen. Nou ja, klinkt fantastisch inderdaad. Ja. Dus ja. eerlijker zijn, meer passie. En een wat <laughs> minder Nederlands temperament. <laughs> Helemaal voor. En je laat uitdagen ja. als je ja, op cakeboxen ja. gaat. Ja. Ben jij er nu al een beetje over uit wat kwaliteit voor jou is? Het? Nee, al dan nee. <laughs> nou ja, voor, me, voor mezelf is het niet veranderd. Maar uh, ja. wel een, een, een breder een beeld gekregen. Mooi. Ja. Nou, ik heb nog uh, iets van 22 podcasts uh, die ik nog <laughs> moet luisteren. Dus. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, dankjewel voor dit gesprek. Superleuk. Ik vond het heel tof.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 Volgende keer neem ik een bijzondere podcast op met Harald Dunning van Momkai... waarin we het hoogst waarschijnlijk met elkaar oneens gaan zijn... over één definitie van kwaliteit.